U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. U luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria. met op dit moment alleen Peter. Maar ik heb gehoord dat Josje ook onderweg is. Die zal er ook zo meteen wel erbij zijn. En wellicht nog andere mensen, je weet maar nooit. En uh, goed, ja... Dan uh, was dat de opener. Uh, even kijken of we nog wat uh, mededelingetjes had. Volgens mij niet eigenlijk, hè. Ik we ben wel op de Vredesmars geweest. Ik was, oh, ja. te, ik was te zien op Blackbox uh, TV. Mm. Ik, ik kreeg zomaar heel onverwachts eigenlijk... Ik zat eigenlijk van het zonnetje te genieten, want dat was wel uh, mooi weer. In één keer uh, kreeg ik een camera en een uh, microfoon in mijn snuffert gedaald. Dus ik, mm. ik, ik, ik, ik, Je ziet me een beetje ook zo. Mm -hmm. <laughs> Blijf van mijn <de> buurt. <laughs> Hoe kleiner het kanaal, hoe groter de camera en de microfoon altijd moeten zijn. Ja, ja. Een enorme knoepert van een microfoon. Ja, ja dus kwam, en ik, ik, ik zag ook helemaal niet wie het was of zo. Want uh, dit, ik zag eigenlijk het silhouet, want de zon zat achter hem. Dus ik uh, kon ook niet zien wie het was. Want ik dacht, zit er NOS of zo? nieuws. Uitkijken bij wat ik zeg. ik ja. ja. <laughs> ontken alles begon je mee. <laughs> dit is geen financieel advies, maar koopt EFL. <laughs> ja, zo, ja, dat moet ze zeggen, ja. Nee, het werd, ik werd echt een beetje overvallen. Dus... En, uh, maar ja, goed. Gelukkig stond er iemand naast me. Die, uh, die, die redde de dag. Dus die, uh, die had wel zijn woordje klaar. <laughs> nee, maar goed, ja. Er um... hoorden ook mensen... Okay. Oh, je okay. hebt het net nog over die, uh, die, dat schip, zeg maar. Er werd ook al Dat die brug in knalde. Mm -hmm. uh, maar er werd ook al van gezegd dat dat een, een gps spoofing was. Hè? Dus dat je oh, ja. uh, gps laat denken dat het de schip ergens anders is en dat hij in een bocht draait nou, zie ik net hier voorbij komen, Israël scrambles GPS signal as Iran revenge attack imminent. Dus die, die verwachten een uh, tegenaanval voor die, vegen, die ambassade die ze ge, ge, ge, gebombardeerd hebben. En dan gaan ze dat GPS uh, signaal inderdaad scramblen, zodat dit raket het doel niet kan raken in Israël. Oh, oké. Okay. Eenderlijk is dat een uh, heel uh, vaak gebruikte techniek. Ja. Yeah. Als je nou in Israël rondrijdt met je auto, dan ben je wel goed schaakt natuurlijk. Uh, Denk je ja, van, uh, uh, oké, okay, hier links, hier rechts. Uh, zit je bezig in Gaza of zo met je auto. Uh, uh. Ik denk dat de luisteraars nog geen idee hebben uh. van hoe we dit bruggetje gemaakt hebben. Nee, dat... Uh, dat maar uh, we hadden dat het voor, we. voor de dat uitzending, niet. toen we mm -hmm. jullie het nog niet konden horen, hadden we het over de brugincident. En dan vraag je af welk brugincident. Er waren er meerdere, Dit is eentje die het nieuws gehaald heeft, internationaal. Een Nederlandse brug ook, hè? Ja. In de Waars, ja, maar er ook. zijn in, uh, in Amerika meerdere bruggen geraakt. Uh, oké. Okay. En, uh, dat is bij helemaal bijzonder. Er zat er eentje bij. Ik zag al die brugincidenten achter elkaar. Uh, en bij eentje had hij de pijler niet geraakt eigenlijk. Hm. <laughs> die, die, ja, die had ingestort. hem gemist. <laughs> die had hem gemist. En die was toch ingestort. Die brug. Ja. <laughs> en je zag ja. wel uh, allemaal uh, van explosie. Uh, wat zwart. Uh, dat er iets geknald heeft. Het ziet er ook wel heel gemmel uit ja, moet ik ja. zeggen. Die brug die, die je dan wel zag instorten. Ja, uh, dat is ook een brug... Die toch ook uit de jaren zestig stand of, of zo. Ja, kan wel heel veel bruggen zijn naar uh, een auto. Maar dat mogen, de tijde... niet moeten, uh, zou niet moeten uitmaken als ze goed onderhouden worden. Ja, maar dat worden ze natuurlijk niet... Uh, de wegen ja, worden ook niet goed onderhouden daardoor. Allemaal gaten in de weg en potholes. Ik hoor tenminste ja. altijd... Die Adam Curry podcast hoort die, die maat van hem als een klagen over enorme potholes die er in de weg zitten. En dat hij weer zijn uh, auto beschadigd heeft. Omdat hij uh, een in, in, in, in, in... gat in de weg reed. Ja, ja. Uh, uh. Want ik vreemd is gezien hoeveel de belasting die ze daar betalen. Want dan zou je zeggen, nou, moet het allemaal goed werken. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, laten we nog even naar het... Uh, ja, de andere, we hebben altijd nog veel dingen. Hier. oppakken. Ja, we de, hebben de, de egel natuurlijk. We gaan weggeven. Uh, dus ergens in de uitzending zie je een rat achter ons verschijnen. En dan kun je tegen Ron Paul in het chat uh, typen. Dan moet je wel op Twitch zitten. En dan maak je kans op tien egel. Dus. ja. En als je nog uh, geen egel wallet hebt, hierboven kun je er eentje krijgen. EFL.nl Oké, okay. ja. En dan gaan we naar de berichten toe. En oh, die moeten we eerst even tevoorschijn halen natuurlijk. Uh, eerst even goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we eerst even, hier is die, hartstikke idee. En dan gaan we die even tevoorschijn halen. We gaan eerst even naar de bitcoin. Die is weer omhoog gegaan. Over de week gezien naar is Ja, dat hij naar beneden is beneden gegaan. Ja, dat hij naar beneden is gegaan, ja. Hij staat nu weer op uh, 68... Uh, daar bijna op 69.000. Nog 200 dollartjes te gaan. nog maar 70 dollar zie ik hier. Oh, okay. oh bij jou is die anders. Ik heb okay. net een refresh gedrukt. Dus. Oh ja, dat, dat zal het zijn. Dus hij gaat heel hard omhoog. Ja. Uh, ik denk later in de uitzending zal hij nog hoger staan. Uh, dan hebben we nog de olie. Die staat op... Oh, die knalt ook omhoog in één keer. Die is 85... Uh, nou, laten we zeggen 86 dollars naar boven afgerond. Is er wat aan de hand, denk je dan? Dat ja, dat ja, er... We gaan het zo, zo kijken. We hebben nog uh, de het goud, die staat op uh, 2313 uh, dollars en 30 dollar Die heeft ook uh, vijf keer achter elkaar een uh, all-time high gezet, hè, die goudkoers. Ja, ja. Nou, de DXY die staat op 104 nog steeds, vorige week ook. En die is er nog niet veel aan de hand. Ja, hij gaat, gaat omlaag hier op een dag gezien. Dus dat zou het kunnen zijn. Zilver is ook uitgebroken. Een 27 dollar en 30 cent per ounce. Ja, ja als je op een week kijkt, dan is de, de DXY omlaag aan het gaan. Ja, is die even hoger gestaan. Ja, het is natuurlijk een beetje met die dollar zo dat... Ja, daar blijven gewoon niet zulke geweldige cijfers binnenkomen over de inflatie, maar ze blijven wel volharder dat ze de rente omlaag gaan doen. Ja, ja. Want, uh, ja dan krijg je een inflaterende munt met uh, waarvoor je waar je geen rente op krijgt. Dus dat uh, <coughs> daar moet je afscheid van nemen. <coughs> dat zal het zijn. En er zijn nog ook andere redenen om afscheid te nemen van de door natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, dan gaan we nog naar de LP agenda We hebben een LP meetup Op 5 april in Friesland uh, Van 7 uur tot uh, Ja, de crew gaat sluiten Laten we maar zo zeggen Dat is een, uh, een blend Eten en drinken In Leeuwarden We hebben nog een meetup in Amersfoort Ook op 5 april En dat is van half 8 tot uh, nou ja, Half 11 staat hier Wat kan later worden dus een, uh, Stadscafé Amersfoort dan gaan we naar die hele grote toren toe, dat pleintje daar ergens zit het. Um, LP Zeeland. Um, Borrel april 2024, 6 april. En dat is in Grand Café, het postkantoor. En ik weet niet in welke stad dat is. Staat dat erbij? Nee, dat staat er niet bij. Dan uh, hebben we nog LP Borrel in Zuid-Holland, in kieskring Den Haag. Ook op 6 april. En dat is van, uh, van 8 tot uh, half 10. Half 11 bedoel ik. In de Haagse uh, kluis. Dat zal ook wel in Den Haag zijn, denk ik. We hebben nog de... ja, Dit is van ons grote vriend, uh, de heer Hugo. De katholieke... Ja. Hé, hey, daar hebben we Joshi. Ja, hij is er. Mijn camera hey, doet het Yoshi. nog niet. Hm? Mijn camera doet het nog niet, zie ik. Oh, Oké, okay, nou, dat komt zo, denk ik. Ja. We hebben nog uh, de, ja, van de heer Hugo... de katholieke scholastiek. De Spaanse uh, Salamanca-school. Hij heeft vorige week met ons over gehad. Dat is op 9 april. En dat is allemaal Nijmegen in... Even kijken hoor. De Kastanjehof 51. Nijmegen. Dus van 7 tot half 10. Ja. Uh, LP Borrel Gelderland. 11 april. Van 5 tot 9. Café Meijers. En nou, daar doen we nog even twee. LP Borrel Flevoland. 19 april. Café op 2. En dan hebben we nog de LP Borrel Noord-Holland. En dat is in uh, Dimitrius. Van, uh, dat is op 25 april. Van 5 tot uh, 10. Wat een ziek idee. Dan gaan we naar de nieuwsberichten toe. Jij ja, hebt Tom niet meer te pakken gekregen, Johan. Of niet meer Tom? uitgenodigd. Oh, moesten we die uitnodigen? Nou ja, ik dacht, we hebben een discussie met Tom. Hij stond te oh, ja. oh, dat heb ik even niet meegekregen. Sorry. Ik, oh. ik heb niet alles gelezen. Dus uh, nou, goed, dat kunnen we nog altijd een keer doen. Ja, uh, nee, ja prima. Ik bedoel, dat uh, uh, is leuk. Omdat de Bitcoin Cash Show gestegen was hè, van de week. Dus er was weer een uh, maxi-praat. Maxi ja. De Conspiracy? Keer. Maar, ik uh, zag Roger Weer voorbij komen, die had een boek geschreven over uh, ja, hoe, hoe dat gegaan was, eigenlijk. En, dat het, uh, en ik, ik vond dat toen ook al hoor. Ik vond die maxi's rare praktijken hebben. Censuur. Als je censuur gaat plegen, dan, uh, dan sta je niet sterk. Dus, uh, nee, nee. Maar ik denk dat het boek, dat gaat, hij had alles helemaal gedocumenteerd op een rijtje gezet en zo. Ik denk, ja, dat. Uh, zal wel wat aandacht trekken inderdaad. Dan gaat de Bitcoin Cash mogen. Ja, Oeh, dat zal hij ook wel zelf, nou, zelf doen. Nou, nou, nou ja, er is nog meer aan de hand. Hè. Er is een uh, update uh, uh, gaande over van Bitcoin Cash. Waardoor ze, uh, wat was het, een liqui liquide blokken zouden krijgen of zo? Ik weet het niet precies. Maar, zouden uh, meebewegen ook, of zoiets? <laughs> Volgens mij heeft het meer te maken met de halving ook. Want ze zijn nou uh, iets eerder dan Bitcoin, BTC, door de helft met de block reward gisteren. Oké. Okay. Uh, dus er spelen wat dingetjes. Maar uh, ja, dat, dat boek is weer een beetje oude wonden uh, aan het openen. Ja, en ik vind de argumenten die er voorbij komen voor Bitcoin, BTC, erg zwak. Het is allemaal, uh, ja. En ook dus bij Tom uh, Lamoen, uh, of is het van Lamoen, uh, weet ik nooit. Maar bij, bij onze Tom, uh, ja. Het houdt gewoon geen stand, al die dingetjes. Ik, had, ik wil nog één klein dingetje. Wat vind je dan hij... een zwak argument wat uh, Roger Weer? Niet, niet zozeer voor base, uh, Bitcoin Cash, maar. Ja, eigenlijk... nou, het gaat mij voornamelijk om dat Lightning. Want dat wordt nog steeds als de oplossing voor P2P Cash gebruikt. Um, ik had er dus. Maar daar is Roger Weer ook niet al over. Nee, en ik uh, dus ook niet. Heel veel mensen die ik ken, die weten het dat je Roger de de niet goed vond. Huh? Nee, nee, die van Tom vond ik niet goed. Die oh, argumenten van Tom vond ik niet goed. Uh, ik, wil nog, ik wil er een klein dingetje over zeggen. Vannacht werd ik wakker, want ik slaap altijd op mijn lote tijden. Dus word ik gewoon om twee uur s'nachts ineens wakker omdat ik om vijf uur op bed lig. Maar toen uh, was mijn internet... Was, hoe kan dat nou dat je om vijf uur op bed ligt dat je om twee uur wakker wordt? Ja, dat vraag ik me dan ook af. Maar ik kan er geen antwoord op geven. Ik vind het een zwak verhaal. Het ging erom, toen ik wakker werd... was ineens het internet... Uh, in het hele gebouw lager uit. En stel nou dat ik dus een lightning node... aan het draa draa draaien was... in mijn gebouw... dan was ik dus al mijn geld kwijt op dat moment. Want als jij niet 24 uur per dag... jouw node online kan houden... zolang jij dat kanaal open hebt... dan verdwijnt jouw kanaal... en dan kunnen ze dus zeggen... oh uh, hij is niet meer online, dus wij gaan nu even een nieuwe balans doorvoeren. En als jij niet online bent, kun je dus niet zeggen van... Nee, hey, daar ben ik het niet mee eens, want ik heb dat geld helemaal niet uitgegeven. En dan ben je gewoon al het geld wat je in dat kanaal hebt staan, ben je kwijt. Nou, en ik vind het dus niet realistisch om te veronderstellen... dat als jij al alle kennis en, en, en over de middelen beschikt om zo'n Lightning kanaal op te zetten... om dus te verwachten dat je ook nog eens 24 uur per dag in verbinding staat met het internet... om dat geld voor jou beschikbaar te houden. Hoe ja, zit dat dan? Want je, bij die Lightning heb je geloof ik van die uh, transacties die je ondertekent... maar die je niet op de, in de mempool gooit. Hè? Dus die nou, niet, non, niet in de blockchain. Let op, een, een Lightning transactie zijn twee transacties. En in de eerste transactie zeg jij, ik open nu dat kanaal in blok... 840.000 is het binnenkort. En dat kanaal gaat dicht op blok 850.000. Nou en dan heb je dus een afspraak voor 10.000 blokken gemaakt. Mm -hmm. En in die 10.000 blokken hou, hou je dus dat kanaal open. En kun je alles doorboeken. En op blok 850.000 wordt dan het kanaal gesloten. En wordt de laatste transactie gemaakt. En, en ja, dan, dan doe jij jouw update. En die komen van twee deelnemers van dat kanaal. Houden ieder hun eigen boekhouding daarop bij. En dat wordt dan na 10.000 of 20 of 100.000 blokken, dat is net wat je afspreekt, het uh, uh, kan ook minder zijn, uh, wordt op dat moment gesloten. En ja, in die periode moet jij dus 24/7 in verbinding staan met het Bitcoin-netwerk. Wacht even, maar het is toch zo, ja, misschien begrijp ik niet helemaal goed hoe dat werkt hoor, maar het was toch zo dat, uh, dat jij. Uh, een transactie ondertekent. Als je, als je het vergelijkt met een biertab. Zeg maar met een rekening bij het café. Uh, je zegt. Uh, up, ik, uh, ik flop een kanaal open. Ja, voor één bitcoin je, of zo. En, voor en okay. die barkeeper die, heeft, uh, die zegt. Oké okay, ik open een kanaal met jou. En elke keer als je een biertje afrekent. Dan zeg je uh, 0,99 bitcoin. Nou, uh, of er is, ja. uh, er is een spend okay. van 1 gedaan. En dan, ja. en dan update je die daarna weer. Met een nieuwe. Die hogere en hoger en hoger. Uh, maar. Maar die andere kant kan het alleen sluiten door de laatste transactie er naartoe te gooien, toch? Ja. ja dan... of, of als jij uit de bar loopt, dan uh, kunnen ze zeggen, ja, hij heeft nog 100 bier besteld. En dan kun jij niet zeggen, hé, hey, die heb ik helemaal niet gehad, die 100 bier. En dan zeggen ze gewoon, ja, nee, die 100 bier die zet ik even op de rekening, want hij is nou toch uit de bar. En hij kan dat niet meer controleren. En dan pakken zij die hele bitcoin die jij nog hebt staan. En daar hoef, schrijf... hoef je niet voor te tekenen. Want die nee, ik dacht dat die transactie er niet is dan in de Mempool, zeg maar. Want of je, je hebt die transactie nooit naar de andere kant gestuurd ook. Om jouw hele bitcoin weg. De, het maximale wat je hebt gestuurd was die vier biertjes tot dan toe. Die transactie heb je gestuurd. Dus die kunnen ze posten in de Mempool. Nee, maar, maar als, jij, als jij dus niet uh, uh, uh, aanwezig bent, wordt er automatisch voor jou getekend. Want dan kun jij niet weer spreken wat die barkeeper op jouw rekening zet. Geef je je tekenbevoegdheid uit handen? Je private keys daarvan eigenlijk? Uh, ja, op het moment dat jij die bitcoin in dat Lightning kanaal opent. Dan heb je die al verzonden om het maar zo te zeggen. Dan is die al uh, verzonden. En, en, en die blijft open tot het moment dat... Er zijn nog twee opties trouwens Peter. Of het moment dat die ene kant claimt. Er is nu alles is, is, is op en ik heb alles. Ik dacht he, dat... dat je dat, al, dat, dat alleen geclaimd kon worden als de... Verzendende kant, zeg maar, ook dan een transactie maakt, uh, die, die de andere kant altijd naar de mempool kan sturen, maar die nog niet naar de mempool gestuurd wordt. Maar als die transactie, getekende transactie, is, dat je hem dan niet kan, uh, kan je niet zomaar wat verzinnen. En die, zodra het contract wordt geopend, dan onderteken jij. En er kan dus op ieder moment gesteld worden dat dat contract volledig is afgelopen, afgeboekt en dat het wordt gesloten. En de enige manier om dat te voorkomen is om continu in die bar aanwezig te zijn, zodat als er iemand zegt hey, hij heeft nog een biertje besteld en jij zegt nee ik heb dat biertje niet besteld en dan moet je dus continu jouw Aandacht aangeven dat niet iedereen op jouw bierlijst. Maar wat nou loopt. als je het daarover eens bent niet over eens bent. Als jij zegt, uh, ook als je er wel bent en je zegt van uh, nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Nou, dan zeggen ze, dan oh, dan dat kunnen, dat waard... al, kunnen ze het alsnog sluiten, toch? Nee, nee, nee. Alleen als dus de transactiekosten van een bitcoin transactie boven het bedrag komen van jouw uh, openstaande rekening. Dan wordt die ook automatisch gesloten want dan zegt het bitcoin netwerk wij moeten wel die transactiekosten kunnen verrekenen en nu is de transactiekosten zo hoog dat wij in één keer die hele rekening leeg boeken om die transactiekosten te kunnen garanderen. Ja maar daar staat toch niet veel meer in in dat kanaal. Dan is het al bijna leeg toch? Nee, want het gaat om twee kanten. Hè. Dus dat kanaal heeft een totale grootte van een bedrag. En jij kan ook, stel dat jij een paar bierglazen afwast voor dat café, kun je ook weer geld terugkrijgen van hun. Hè. Mm -hmm. ja. Dus er is een totaalbedrag van bijvoorbeeld in dit geval 1 bitcoin. Mocht er een transactie van bitcoin duurder worden dan 1 bitcoin, wordt automatisch het hele bedrag aan transactiekosten weggeboekt. Ja, maar dan is de schade maximaal de transactiekosten. Ja, ja want maar het... als er dus... Als er dus een korte piek komt... in die transactiekosten... worden ineens heel veel lightning-kanalen... die voor een bedrag zijn geopend... allemaal tegelijk afgesloten. Maar gebeurt dat wel eens? Ja, met, de, met dat Ordinals-verhaal bijvoorbeeld... werden ineens heel veel uh, mm. bedragen ge, ge, afgesloten. Mm. Maar goed, ja, dan heb je het dus... dan, dan, dan zet je in... Het, het, het, stel dat je maar 50 dollar uh, erin zet... en je boekt heel veel heen en weer... dan is dat op zich... Prettig natuurlijk, alleen die, ja, zodra die transactiekosten dan 50 dollar worden, dan wordt dat automatisch naar nul. En dan hebben jullie dus allebei geen geld meer, want dat wordt volledig aan de Bitcoin miner betaald. Ja, maar daarvan zijn je weer ook van. ja, dat, eh, Het is nu al zoveel jaar uit, het had al een succes moeten zijn. Als het, eh, Tuurlijk, en dat als zeg als ik ook al jaren. Geen, als het nu nog geen succes is, dan, dan gaat het het niet meer worden ook. Eh. Ik zeg het ook al jaren en het is een hele onpopulaire mening bij de bitcoin liefhebbers. Uh, maar het maximalisme is echt de doodsteek van crypto. En het is ontzettend nou, zonde. crypto leeft nog gewoon. Een... Nee, maar ook andere munten hebben maximalisten, snap je? En die zitten dus continu elkaar te vechten. Terwijl de echte tegenstander zijn de centrale banken. En dat wordt dan volledig uit het oog verloren. En die zitten, uh... Maar jij wil ook met de maxi's op de vuist gaan. Mag ik nog een punt maken? Jij zei dus dat het de, de doodstuk van de crypto En ik denk, in zekere zin, ja, crypto bestaat nog. Maar uh, wanneer, j, j, jij bent misschien de enige hier die af en toe nog, nog regelmatig daadwerkelijk met crypto betaalt. Hè? Ik kan nog met ik, crypto. Kan, ik kan nog herinneren dat een paar jaar geleden kon ik gewoon pizza's bestellen met, uh, met, met, met Bitcoin Cash betalen. Ik heb zelfs nog meegemaakt dat je met Bitcoin kon betalen. <laughs> en dat, ja, het kan nu steeds dat... met Bitpay, toch? Uh... Ja, maar heel weinig. Ik bedoel, en... waar kan je het nog doen? <laughs> Ja, ja dat, dat als, zijn, als Er zijn een aantal ja. aantal tokens zijn afgevallen inderdaad. Die, hebben, die zijn ermee opgehouden. IB kon het geloof ik. En die ja. zijn ermee opgehouden omdat het eigenlijk niet goed werkt als betaalmiddel. Ja. En, maar ja, bitcoin zelf hebben natuurlijk ook gezegd dat het eigenlijk geen betaalmiddel is. Nee, hey, wacht even, zo is het niet. Ge het is geïntroduceerd als betaalmiddel. Ja, ja. ja maar ze dat... zeggen zelf nu de bitcoin uh, ha, uh, nee. maximalisten, zeg maar, van nee, maar het is eigenlijk helemaal geen betaalmiddel. Het is digitaal goud Precies. Nou, en dat is, is dus ontzettend toxic. En daar heb je helemaal niks aan op dat moment. Want dan heb je alleen maar een KYC-munt die nog zwaarder gereguleerd is. Ja, die, dat is het, het beste. Gaat nog verder, het gaat nog verder. Ze zeggen op een gegeven moment ja, en het is de bedoeling dat dit een reserve gaat worden voor de, voor de centrale, de centrale banken. banken. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, en de mensen die dus vanaf 2019 zijn ingestroomd, die hebben dat verhaal te horen gekregen. En die zitten, ik weet niet wanneer Tom van Lamoen zijn eerste transactie heeft gedaan, dus... Daar ben ik dan benieuwd naar. Omdat toch, en ik wil daar graag over praten. Maar het is een onderwerp wat continu ofwel. Want die, we hebben ook die ene gast een paar weken geleden gehad. Die dus ook weer met zijn shitcoin narratief. Alles, uh, weet je wel, alles uh, gaat dood ten opzichte van bitcoin. En mm -hmm. dat zijn gewoon mensen die zijn gevangen in een verhaal. Wat ja, ja maar je moet de je vrijheid moet geen... Rustig de... blijven denk ik ook. Je moet, uh, nee, ik ben... Als je... Als je uh, ja. Ja. Moet zorgen dat het, het paniekniveau niet oploopt. Ook aan, aan hun kant niet. Zodat, uh, nee, maar ik know. heb wel het standpunt van als je dat narratief volgt, dan ben je dus geen voorstander van vrijheid. Dan heeft, dat heeft met vrijheid niks meer te maken. En dat is iets wat ik als ik dat goed kan uitleggen aan bijvoorbeeld de Tom van Lamoen. Heeft hij volgens mij meer uh, oog voor vrijheid dan op het verdienen van geld. Snap je? Dat heb ik dan nee, uh, ook. Hoop... Wat Roger Wereld zei, wat ik wel een goed argument vond, is dat, dat je moet. Je moet niet alleen aan die exchanges pas zitten die allemaal KYC zijn. Je moet ook een lateraal netwerk hebben. Net als, je, als je eigenlijk voor cash een netwerk moet hebben. Dat je gewoon contant blijft betalen. Want als je zolang dat er is en geaccepteerd wordt overal. Dan kunnen mensen ook cash verdienen. En dan heb je een, een, een circuit waar, waarbij niet iedereen helemaal geketend zit aan de, aan de banken. Die ze elk moment kunnen cancelen. Ja. en, en dat, daarom moet het een betaalmiddel zijn en niet alleen iets wat je op een grote exchange inlevert, waar, waar er vijf van zijn die allemaal uh, heel erg in de te worden. Precies, ja. nou en dat is een verhaal, een discussie die ik graag een keer wil voeren en nou deze week was er dus dat boek van Roger Ver en dat was een goede aanleiding om dat weer een keer te proberen, om daar, want ja, de praktijk leert gewoon dat het steeds meer een controlesysteem wordt en geen systeem van vrijheid Ja, dat is natuurlijk ook zo dat dat heel veel van die mensen, decentralisatie de, de nieuwkomers, die, die hebben alleen maar een number go up en ik wil rijk worden en ja. decentralisatie maakt niet uit totdat je natuurlijk merkt dat, dat als je gecentraliseerd bent dat, dat je gerukpoeld kan worden maar, maar zelfs dat heeft nog geen afschrikwekkend effect, want ze laten het nog steeds bij exchanges staan, maar ja, ik zie die Benjamin Cohen ook wel eens, die zegt dan ook van, ja, zijn er mensen haha, die zeggen dan ik ben er voor de tech, nou ja vergeet dat maar mooi hoor, ze rijden allemaal voor het geld uh, iedereen is om rijk te worden, niemand is hier voor de tech ja, en dat vind nou. ik voor een rare formuleren want ik ben, ik ben er ook niet voor de tech ofzo maar je bent er wel voor de voor de vrijheid en Precies. de onafhankelijkheid en, ik, en, ben, uh, ik ben er voor de maatschappelijke verandering die het kan worden, ja. daarom zit ik ook en in een e-hulde ja, dat, dat, dat heb is, je sorry niet dat dat ik met, een, kan... uh, met een, een, een, een, een, een munt die, uh, die drie masternodes heeft ofzo, <laughs> die op een ja, Amazon ja. webservice draaien en Precies. en en dat blijft misschien blijft het wel goed gaan door een tijdje hoor. Want ik ik denk wel eens dat ja er wordt gezegd, ja moet je hebt ontzettend veel hash power achter bitcoin zitten. Dus dat is het meest zekere netwerk en zo. Maar ik denk niemand dat er dat er niemand een 51% aanval gaat doen op bitcoin. Daar komt het gevaar niet van. Het gevaar komt van de een of andere co-opting van, uh, van uh, de developers team of zo. Of uh, ik, ik, ik, ik weet, ik weet niet waar het... Centralisatie van het developers team. Het nou, ja, is allemaal blockchain ook... hè? Je Ik moet EU, het ook EU, zeggen, Peter, wie ja. heeft er een CBDC nodig als jij bitcoin volledig gereguleerd ja. hebt en elk ja. adres op een, op een identiteit kan worden teruggekrekend, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is gewoon echt een, een gigantisch risico wa waardoor bitcoin ook heel dystopisch kan zijn. En, ja. en dat is een gevaar ja. wat... Uh, ja. Als jij, laat ik het zo zeggen, als jij een maxi uitgang hebt of een maxi blik, dan, dan ben jij niet goed bezig voor de kinderen. Laat ik het maar zo uitdrukken. En, en dan hou je niet van vrijheid en dan ben je aan het bouwen aan je eigen gevangenis. En ja, nou ja, goed. Roger Ver die verwoordt al die punten ook op een hele mooie manier deze week en dat er, leest mijn blogposts erover na. Daar schrijf ik ook al vijf jaar over. En uh, ja, het wordt gewoon niet geaccepteerd door de Maxis, om het maar zo te zeggen. En daardoor het ja, dit, dit zijn dingen die, die gewoon steeds weer opnieuw geleerd moeten worden nadat je gerukpoeld wordt. Je, je, ja, laat je, ja. je laat ze bij FTX staan op een centrale exchange en er zit een zwendelaar in die alles weghaalt. Maar ook uh, je laat alles uh, uh, bij KYC exchanges of je haalt alles met KYC exchanges alleen maar verkopen en kopen op KYC exchanges. Ja, dan op een gegeven moment wordt er gezegd... ...ja, bent uh, ben geblacklist of zo... Of, uh, ...of je coins zijn in beslag genomen. Ja, en, het is uh, nog niet gebeurd, al die dingen. Ja, FTX natuurlijk. Nou, het ja, nou. was, was, was er nou laatst ook... ...maar dat was uh, US, USDC of zo. Het oh. was een of andere token... ...was er gehackt en uh, toen... Uh, ...werd er ook even... ...hun uh, USDC werden uh, bevroren. Dat, uh, dat was in, uh, uh, in, in... ...in Shanghai of zoiets, of in... Uh, Hongkong. Ja, ik weet niet waar het was, maar ja... Yeah. En het, het lullig is, als jij aan mensen probeert uit te leggen wat daar het gevaar van is. Dus ja, maar ja, die, die zijn gehackt, dus ik vind ik heel mooi uh, eigenlijk. Want uh, als mijn coins gehackt zouden zijn, dan zou ik ook wel uh, willen dat uh, de uh, hacker uh, uh, wordt platgelegd. Uh. En dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Het punt is alleen dat binnen no time, als, je, als, als een partij dat kan doen, dan staat binnen no time de Amerikaanse overheid en de EU op de stoep. En die zeggen, ja, hier hebben we 26 Russen, die moeten ook allemaal... Uh, Bevroren worden. En hier hebben we Pakistani en deze Iraniërs moeten ook allemaal bevroren worden. Eigenlijk zijn het allemaal net zo criminelen als hackers. Het zijn allemaal terroristen pedofielen en pedofielen enzovoort. En, en dan ben je eigenlijk geen steek verder gekomen dan Federal Reserve Banken. Precies. Nou, dus dat is gewoon echt een groot probleem. Zo, zo, ik zie dat als een heel groot probleem en ik zou daar graag een gesprek over willen en deze week was daar dus een goede aanleiding voor. Maar ja, Johan die leest dat dan niet, want ja, hè. <laughs> ja, sorry, ik zat niet altijd op Facebook ja, ik denk dat het, dat het uh, moeilijk is om de mensen daarvan te overtuigen, maar ik denk dat, dat het een beetje schade en schande moet worden, want ik denk wel dat ja, maar dan is het te laat die, Peter, dat is het hele punt ja, nou, maar er zijn 3000 coins en die zijn er dan ook nogal. en ik denk niet dat ze die allemaal in de gaten gaan houden, of kunnen houden ik denk dat mensen dan heel snel nee, zeggen, maar dan oh, shit, heb je dus nee, dan heb je dus precies dat netwerkeffect wat jij net noemt. Als iedereen op een gegeven moment met die KYC uh, token loopt te betalen. Ja, ga dan nog maar eens een keer met een van die andere 3000 muntjes uh, proberen om daartussen te komen. Terwijl dat die dus nergens geaccepteerd gaat worden. Ja, maar ik denk dat het dan heel snel omslaat. Dat, uh, op, op, ja, op, ik denk dat dat ook de reden is waarom de overheid het niet zo snel uh, gaat doen. Ja, maar hoe lang het... hebben we nou met die mondkapjes gelopen? Dan denk je ook van mm -hmm. ja, het zal wel een keer omslaan. Nou... Er zijn er die lopen er nog steeds mee. Nou, dus ik ja, ben er minder positief over. Geldt het wel heel essentieel? Als zij rekeningen gaan bevriezen van mensen. Ja, wat, wat je kan hebben, zijn twee dingen, denk ik. Wat mensen heel snel gaan doen. Oh, ik mag geen enkele dissidente gedachten meer toelaten in mijn hoofd. Dus ik moet gewoon zelfcensuur doen en, en, en het regime likken, dat de laarzen likken tot ik er uh, bij neervol. Want dit moet, ik moet absoluut niet uh, geblacklist worden en geïsoleerd uh, ik ben nu afhankelijk Of mensen denken van. De van Oké, okay, ik van moet een Bitcoin. alternatief hebben voor die munten. Of voor die, uh, die, die geldtoko. Uh, wat daar tegen kan naar. Dan heb je dus wel als gevolg. Wat dus ook een rode chauffeur heeft meegemaakt. En wat ik. Ja, ik wil het niet heel erg. Ik wil mezelf niet ophemelen. Maar ik heb natuurlijk ook behoorlijk wat wind van voren al mogen ontvangen. En, en dan word je dus nergens meer toegelaten om te praten. Snap nou, je? Dan sluiten ze jou buiten. Want anders dan worden zij daarmee in verband gebracht. Ja, ja. En dan. Uh, ja, dus. Ja, ja, ja, ja, ik vond het altijd vreemd hoe hard hij werd aangepakt. En ook uh, uniek hem eigenlijk. Hè. Want het was toen de, de blockstream strijd was het toen. Er een grote blok, en kleine blokken. Wat natuurlijk al, al lachwekkend is omdat die blokken nou groter zijn. Uh, door, die, door die inscriptions dan ooit de bedoeling was. Volgens mij is 4 zit, megabyte nou, zoiets. Hey? So ja, ze zit al eigenlijk met hele grote blokken. En, uh, en er waren zelfs argumenten om de blokken groter te maken nou, ook binnen de, binnen de bitcoin uh, vru, omdat het eigenlijk ja, niet, uh, niet goed werkte maar het, het rare was dat, dat er waren ten tijde van bitcoin cash ook al een heleboel andere coins maar die werden niet zo hard aangepakt als, uh, als bitcoin cash oh, en, en, die, en die bitcoin cash was niet eens voor Roger Veren hè, want hij was er gewoon opgesprongen omdat iemand anders die het gedaan had Tuurlijk. en hij dacht van, ah, dit is wel uh, goed de lage kosten, de lage transactiekosten dit is een hij spreekt voor vrijheid en dat is bitcoin cash meer dan een bitcoin. En daarom spreekt hij zich uit over bitcoin cash. En daar is een van die dingen die ik daarin uh, in, uh, wel interessant vond. Is inderdaad om te zien hoe hard dat er dus censuur werd gepleegd en al dat soort dingen. Ja. Um, en mensen ja. werden gewoon de mond gesnoerd en, en, en ook op oneerlijke wijze Daar had ik een voorbeeld van. Er gewoon uh, gelogen werd. En uh, ja, dat, dat, het, was, het waren rare tactieken, het waren staatstactieken. Eigenlijk. Ja. Het waren dezelfde tactieken als je ziet bij, bij, uh, bij de, uh, je moet het vaccin nemen en je en aan de 12 vastplakken. En uh, het, geen argumenten, maar intimidatie was het eigenlijk allemaal. Intimidatie en censuur. Dat vond ik wel heel zwak, uh, zwak teken, ja. Maar, ze, maar het rare was ook, ze die Bitcoin zeggen wel ja. En de echte Bitcoin heeft gewonnen. Want het is Bitcoin Cash is dus nooit gelukt om het protocol te veranderen. Het rare is dat Bitcoin Cash heeft het oude protocol nog. En de Bitcoin die hebben het protocol veranderd met de Lightning erop. En de... Als je dus de whitepaper erop naleest. en daar, ja, daar is gewoon geen spel tussen te krijgen, vind ik. is mijn mening. Hm. dan is Bitcoin Cash meer de whitepaper dan wat Bitcoin vandaag de dag is. En ja, dat zijn gewoon... Daar kun je, daar kun je iedereen die dat zegt... een, een shitcoiner mee noemen. En weet ik veel wat... Dat, ja, nee, die wil alleen maar geld verdienen. Uh, weet je, met zijn shitcoins. Nou, echt, nou, daar weer je de discussie niet mee, hè? Het zijn hele slechte argumenten... die er vanuit het BTC-kamp komen. En uh, ja... Dat, dat. Ik wil graag Tom van Lemoen behoeden... voor een... Uh, reputatieschade. Als het een keer wel uh, zo gaat lopen... wat volgens mij... Ja, uh, als mensen erover nadenken, komen ze erachter. Het punt is, de meeste mensen denken er niet over na. En die praten gewoon niet anderen na. Zoals bijvoorbeeld een Michael Saylor of weet ik het wat. Ja, uh, ik denk dat je een veel sterker verhaal voor vrijheid kan vertellen. Als je ja. dus dat Bitcoin-verhaal vertelt zoals Roger Ver dat doet. En wat ook zo is, ik weet niet of je die uh, en heel even Michael nog, hè, Saylor wel eens hoort. Maar, maar, ja, Tom van der Moen die zegt dan uh, Roger Ver, de oplichte Roger Ver, die is nog erger dan uh, Anthony ja, Michels. En dan denk ja, ik bij mezelf, heb je wel eens heb je in de gaten wat die gozer allemaal al gedaan heeft voor vrijheid? Ja, en, dat, Roger Veres is een NCAP. Dat, dat is echt een Libertarier bij, ja. de, bij de bitcoin. En die loopt hij dan af te vallen? En daar ja. kan ik met mijn kop gewoon niet bij. Hoe kun je nee. nou voorzitter zijn van de libertaire partijen, of hoe mm. dat ze het tegenwoordig mogen noemen? Iemand die en in de gevangenis uit... gezeten heeft voor het verkopen van vuurwerk zonder vergunningen En daar vind ze hem ook verhaal. Zo juist ja, een gevoordelen crimineel en, dan, ja. en dan, ja. dan kan je toch met een iets gezicht kan je dat niet ze strak zeggen nee ja, nee, ik, snap, ja, ja, ja. Ik, ik, ik snapte ook niet waar die waar en die, die, die Michael Saylor die, die die dan verdedigt die, die is dan heel erg pro centrale banken en ja, als, uh... ja en ik kan echt en dan, dan, dan denk ik gewoon zie ja. je nou zelf niet het conf conflict wat je wat je op je eigen afroept als je dit soort dingen door elkaar gaat, gaat zeggen en ik denk dat hij er gewoon ja, ja en... nooit heel diep over maar goed ja en de chauffeur is ook nog eens kandidaat geweest voor de, ja. de congres. En toen de werd hij aangevallen voor dat vuurwerk verkopen. Ja, zonder ja dat kwam daar meteen achteraan. Als, toen ja. Ze, ja, want, ja, uh, want er waren, te, terwijl hij in de gevangenis ja. zat, waren er nog andere partijen die ook dat vuurwerk verkochten zonder vergunning. Uh, zonder dat, dat uh, een probleem was. Ja, uh, dus uh, het was duidelijk politiek ge, ge, gebaseerd. Ja, toch, dat, nou, en, nou, met, nou, dat is met uh, hoe heet die. Uh, uh, Rus Ulbricht natuurlijk ook het geval, dat was er eigenlijk ook eentje van ons uh, theoretisch gezien uh, die, uh, dus die um, ja. Ja, die, uh, die pakken ze hard, hard, hard aan, mensen die ideologisch sterk staan zeg maar, en ze vinden het heerlijk als mensen een beetje ideologisch water bij de wijn doen, want ze weten gewoon oh, er kan nog veel meer water bij de als er een beetje water bij de wijn zit, dan hoeven we ons geen zorgen te maken want uh, dat, uh, daar, daar kunnen we nog genoeg andere water bij gooien ja, uh, dus wat dat betreft is het wel veilig, denk ik, als jij een, een water bij de wijn standpunt hebt. <laughs> dat, uh, ja, er wordt nog maar... wel in de chat gezegd trouwens. Misschien kun jij het even zeggen, Yoshi. Ja, uh, ik ben even mijn uh, Russian Bitcoin Core uh, wallet aan het openen. <laughs> nou, ik, ik wilde juist zeggen, ja, dat, dat, wat, wat, wat gezegd wordt is van, uh, van staatsvijand. Of wij, even kijken wat de Russische bitcoins hebben aangenomen. Die bestaan, kijken. hè? even dat het duidelijk is. Die zijn, ja. zeker, die zijn zeker in ontwikkeling. Alleen de Russische bitcoin, die kun je niet kopen op een exchange. En die hebben daar een hele interessante website over. Met ontzettend goede standpunten over waarom ze geen uh, exchanges uh, voor hun munt willen accepteren. Omdat dat uh, gegarandeerd tot gevolg gaat hebben dat... Een, uh, ja, mensen die on, ongelimiteerd schuld kunnen bijprinten een ontzettend groot aandeel in, in die munt gaan uh, innemen. Als je helemaal geen exchange hebt, waar moet je het dan kopen? Dat is ook zo'n probleem. Nee, Maar dit hoe moet je, je dan? dus alleen met elkaar gebruiken. Hmm. Met elkaar gebruiken. Ja, maar hoe, hoe krijg je het dan verdeeld? Ja, dat is inderdaad. Je kan ze minen. Ik denk dan wel dat het dan via swaps kan natuurlijk. Hè? En dat is Komodo en zo. Nee, ze proberen ze allemaal tegen te houden. Hoe dan? Ja, door het gewoon niet te listen. En dan kan nee, alsnog nee, die, iemand het toch, listen. Hij kan toch zeggen van, nou ja, ik wil... Uh, iemand die zo'n swap heeft, die kan toch zeggen van, nou ja... Ik, ik uh, het. Bij mij kan ja. je gewoon swappen, ja. Ja, ja, ja dat is zo. Dat dat Als vraag is, komt er vanzelf aan bod. Maar de, de developers van die munten proberen dat tegen te houden. En ja. die, die ondersteunen dat dus zelf niet. Hier is mm -hmm. de Russian National Bitcoin.org. Ja, okay. ja. ik, uh, ik heb een van deze munten mogen ontvangen. Oké, okay. dus ik oh, word wel yeah. degelijk gesproken ah. door de Russische ah. Bitcoin dat was even de mm -hmm. leuke opmerking die ik had, ja. maar was dat om uh, de Russische Bitcoin te promoten of om Russische te promoten, dat is een vraag gesteld in de kamer nee, dat, jou, dat, was, dat, was, dat een was een vraag dat dat dat van staatsvijand vijand, dus, uh, uh, maar die Michael Ceder, die begint ook, uh, dat vind ik dan ook zwak, dus ja kijk uh, uh, al die andere coins, dat zijn uh, daar hebben de founders een of andere berg uh, coins voor en dat is daarmee een security en als jij iets een security noemt, dan hang je eigenlijk al een dreigbrief over, over zijn deur heen van de SEC. Van de Security Exchange Commission. Want als het een security is, dan, uh, ja, dan mag het uh, hard aangepakt worden door de overheid. Dus eigenlijk stuur je de overheid op je, op je concurrentie af. Alleen bitcoin was dan geen security. Tenzij Satoshi opeens tot leven kwam en uh, die, die dat ging uitgeven. Want dan, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, dat is het ook een soort pre geweest. Dat Satoshi in het begin in zijn eentje gemined heeft. Ja, maar... Die heeft ze wel nog gemind. En dat vond ik ook een mooi. Uh, uh, ja, er zijn, nou, uh, deze week is er ook een uitspraak geweest van uh, Gavin, hoe uh, heet die vent? Van de SEC. Ik weet even zijn naam niet meer. G Gary Gensler, sorry. Gary ja. Gensler. En die zei: Litecoin is een commodity. En mm. op dat moment: uh, ja, de Litecoin is nu door de 100 dollar heen gevlogen. Op dat bericht eigenlijk. Puur op dat bericht. Mm. Wat, ik, wat ik ook laatst uh, hoorde: iemand zeggen van ja, zoals de regels nu zijn bevordert dit juist de meest slechte projecten. Want wat je krijgt is dat... Uh, als jij zegt... Uh, um, als jij een degelijk iets maakt... Dan is, dan, is het, uh, dan is het een security. En dat moet je absoluut niet willen... want dan krijg je de hele overheidsapparaat... over je heen gestort. En uh, dan word je een en, uh, en uh, veroordeeld en, uh, enzovoort. Dus... Uh, Daarom krijg je allemaal van die coins... ...van meme coins bijvoorbeeld... ...die, die, kunnen, die hebben absoluut niet... ...uit het winstoogmerk kan je daar niet aan toekennen... ...omdat, omdat ja, we zeggen zelf al dat het onzin is... ...het is gewoon een dog with head... Dus je kun, ...het is gewoon een geintje... ...dus je kan er niks voor zeggen... ...en, en dus krijg je daar ook... ...en pre dat ...of een ICO... ...dat leek te veel op een IPO... ...dus dat kan dan ook niet... ...en hebben ze daarna hebben ze weer punten verzonnen... ...kan je punten halen waarmee je daar, daarna op een airdrop... Kan, en, ...en alles had... ...heeft dan geen enkele... Uh, ...moet je niks van verwachten... Want als je er wat van kan verwachten, dan zou je een security zijn. En dat mag ja. dan niet. Dus ja. je krijgt de grootste bagger, die, die, die blijft in het, in het levenslicht staan. Zeg maar. Terwijl de degelijke projecten, die, die, die lopen het gevaar door Gary Gensler opgeknoopt te worden. Ja, en is dus ja, de overheid die. die, die, die... Zoals altijd. Uh, ja, ondermijnen ze de vooruitgang. En dat vinden ze heel prettig. Want uh, hoe meer dat bij de status quo blijft. Hoe makkelijker dat het voor hun is. Om, uh, om de macht er, uh, te blijven behouden. Dus ja. Het is, een, um, het is een, een discussie. Die ik graag met Tom van der zou, ja. zou voeren. Dus de, als laten jij nog een keer tijd hebt. Ja. Laten we zeggen volgende week. Ja maar hij had kijken... eigenlijk al gezegd. Dat hij deze week tijd zou hebben. Maar je hebt hem niet gebeld. Dus nee, nee, misschien ik volgende vind week. Dat is aan mij voorbij gegaan. sorry. Oké. Okay. zal ik even zeggen nou ja, volgende week en dan gaan we even met hem overleggen zal ik een rotje ja, ook nog even bij en dat is dus niet om Tom van Lemoen dan een hak te zetten of voor lul te zetten, maar gewoon echt om dat gesprek op een, op een normale manier met elkaar te voeren van, weet je wel wat er allemaal gebeurd is met die bitcoin en wat het eigenlijk moet zijn en, en ja uh, dat zou ik hem graag nog een keer bij willen brengen ja, want, ja, dan uh, doen we dat maar uh, we zijn nog niet eens aan de berichten begonnen. Oké, okay, nou. Dus laten we dat even doen. Uh, waarom minimumloon uh, voor alle eure, uh, kijk, eredivisiespelers uh, speelsters? Speelsters, <laughs> ja. Komt niet uh, uit die titel. Uh. <laughs> nu niet <laughs> realistisch is. Weet je het zeker dat het allemaal speelsters zijn? Of, uh, <laughs> ja. ja. Er was ook zo'n team dat had vijf mannen opgesteld. En dat ja, was een vrouw ieder... die met vijf mannen ja. <laughs> ja. <laughs> En die wonnen iedere wedstrijd. <laughs> ja, ja, ja, dat kwam bij Blackbox erbij zetten er ook. Oh, echt wel. Ja, ik ja. had het Twitter gezien, man. ik ja. vond het wel weer mooi. En uh, ja. hoe heet ze? Van uh, Harry Potter. Die had ook weer flink ja. uh, lopen. Ja, er was in Schotland een wet aangenomen. En daar, uh, ja. uh, dat was, uh, hate speech was dan illegaal. En, uh, en uh, de, iedereen die dan door een schot gelezen kon worden die, over gendertoestand, die kon dan veroordeeld worden. En uh, ik las al, die, die wet was vandaag van kracht gegaan en de politie had gelijk al 4000 hate speech meldingen binnengekregen. Het hele systeem werd gewoon geflut met, uh, met uh, onzin uh, toestanden. En dat is denk ik de, de manier om ermee om te gaan. Hè. dat was uh, Ik weet wel dat dus er zo'n kliklijn was in New York over, uh, als je tijdens COVID-tijden was er ook van, nou uh, ja als je ziet iemand die een feestje heeft, dan uh, kun je dat op deze kliklijn doorgeven. Of, uh, en en die, <laughs> ik wordt helemaal geflut met dickpics. <laughs> dus, oh. <laughs> dat is volgens mij, ja, dat is wel uh, de beste manier om de op te gaan. Uh, ja, Oké, okay, willen jullie mensen vervolgen? Nou, hier, uh, ga er maar... Uh, ja, hier, police Scotland deluged with nearly 4000 complaints as new hate crime law is weaponized. Uh, en dat werd al voorspeld dat dat gebeurde. Hadden, ja, mijn buurman, ik hoorde mijn buurman een hate crime. Zeggen, je gaat er gewoon iedereen mee uitschakelen. Dit soort weapons of mass destruction. Maar het verliest daarmee ook al zijn krachten. Daarmee, denk ik. Dus, uh, daarmee, uh, Laten we het hopen, want het nou, is natuurlijk uh, behoorlijk treurig. Hè, als het zo ver moet komen dat je dus. Ja, het is ook nog geen gesettelde science, hè? of hoe zeg je dat? Het is gewoon, sinds een jaar of twee moeten er ineens overal regenboogzebrapaden worden aangelegd. En is het, ineens, is het ineens een feit dat jij als man geboren kan worden en dan op je dertiende met puberteitsblokkers kan beginnen? En dat is allemaal ineens, terwijl dat heel veel mensen zijn het daar gewoon niet mee eens. En dan kun je daar wel een wet over aannemen die het afdwingt dat jij daaraan gehoorzaam bent. Maar dat is natuurlijk niet uh, ja, de manier waarop het zou moeten werken. Ja, het punt is bij dit een beetje dat wat ze natuurlijk wel kunnen doen, is uh, het heel arbitrair toepassen. Dus in principe kan, kan alles kan een heedcrime zijn. Er staat ook helemaal niet goed bij gespecificeerd wat, dan, uh, wat het dan zou kunnen zijn. Ja. En dat betekent dat als jij Roger Weer bent in geval, bijvoorbeeld, of uh, Ross Ulbricht, dan ben je opeens, uh, dan is het een hatecrime. En als jij uh, uh, potpaternotte bent of zo, dan is het geen hate crime. Ja, precies. Dat, dat krijg je natuurlijk. Uh, mijn vertraam het raam dicht doen. Nou, in één keer een kijkje in zijn huiskamer. Dus het clean screen werkt niet meer. Kijk, maar die de, onze... Of die, die... Dat forum doet het niet meer, geloof ik. hè? Of, klopt nee, dat? klopt daarom. Ja, dat dat het, zei je uh, het, net. Uh, ja, ja, ja. Ja, dus je moet gewoon van de Facebook groep afhalen. Stond te veel hatecrime, hate, crime, uh, hate ja. speech. Dat <laughs> ja. uh, is een globing... Uh, Wat was het ook eerder? Een global cyberattack. Ja. Hm. Maar dit, gaat, dit artikel ging dus over een minimumloon voor de Eredivisie-speelsters. Ja, en, ja, er wordt gezegd, ja dat is niet, het is niet realistisch. Het is natuurlijk nooit realistisch. Maar, dat verbaast uh, ja, mij wel eigenlijk. Als het is we beter als geen minimumloon hebben. Hoe toch? kun je nou een professionele voetbalster zijn eigenlijk helemaal niet betaald worden? Dat kan toch helemaal niet? Worden die allemaal betaald met Russische bitcoins? Of hoe zit dat? Nou, Ze krijgen, uh, ze krijgen een heel klein beetje. Ze sluiden de noodklok over hun salarissen moet ja, je ja. beter voetballen, hè? Zorgen dat de mensen. Ja, majestrijke... van die wedstrijden heb je die vrouwenwedstrijden wel eens bekeken, <laughs> <laughs> Ik wil het niet te veel afvallen, want die mogen ook gewoon sporten, natuurlijk. Alleen. Ja, maar het, het, het, er is, is een reden voor, denk ik, hè? Dat dat zo ja, gaat. En... <laughs> ja. ja, het verbaast mij altijd zo. over. Dan, dan, dan, dan zeggen ze van ja, wij voetballen. En die mannelijke voetballers voetballen ook. Dus als. Dus moeten wij ook zoveel betaald krijgen. Hoor. Dat is ja. natuurlijk... Uh, ja. Ik zou het leuker vinden als ze een maximumloon... voor de mannen in zouden stellen als een minimumloon... voor de vrouwen. Want ik vind <laughs> ja. het ook absurd... dat een Messi 300 nog wat miljoen... moet verdienen in een jaar of zo. Dat vind ik ook nergens op slaan om eerlijk te zijn. Maar ja. Ik vind ja. Best ja het is raken. al lang zolang mensen naar, ontzettend naar voetbal kijken. Dan, is dan ook, zo. is dan ook zo. Is, is ook uh, ja. zo. Ja. En het brood te spelen blijft toch... de afleiding voor... Voor mensen om, uh, om niet hun leven onder ogen toe te hoeven zien, denk ik. Ja, is ook zo. Dus ik snap het ook wel dat het naar die bedragen op een gegeven moment toe gaat. Want ja, dat is gewoon... Uh... Ja, ik denk dat het ook een beetje een gay ding is, hè, voetbal. We hebben allemaal mannen die dan uh, lopen te hm. kijken naar de zwetende mannen. Ik denk dat als die, als die vrouwen naakt uh, gaan spelen, dat het salaris die... wel omhoog kan... Ja, niet, niet die. Heb je ze wel eens gezien? <laughs> oh jee! Hey, vroeger had je nog een voetbal. Niet zo'n elftal die, die dan uit <laughs> vijf mannen bestaat. Een vrouwenelftal die uit vijf mannen bestaat. <laughs> vroeger had je nog een voetbal, weet je wel. Ken je dat het nog bij is... Veronica? Nee. Ja, nou, dat is leuk om naar uh, te kijken. Het is, wel, het is wel leuk om te kijken met hoeveel mannen je, je in een vrouwenelftal nog kan verslaan. Zeg maar. dat, je dan, dat je met zes mannen uh, uh, bij de vrouw mee gaat doen en dan toch nog winnen of zo. <laughs> Ja, dameshockey is meer in trek, zegt staatsvijand. En dat uh, ja, is ook zo. Maar ook daarbij is het volgens mij zo dat de mannen meer verdienen dan bij de dames, hoor. Ik heb geen idee. Nou ja, ik denk dat het bijna overal, overal bij elke sportser is, behalve bij uh, porno, denk ik dan. Uh, ik weet niet of je dat sport kan noemen, maar... Schoonzwemmen ja. en uh, kunstschaatsen. Oh nou ja, misschien kunstschaatsen ook nog wel, ja. ja. Uh, uh. Maar ja, wij we weten als libertaris een minimumloon, dat is natuurlijk geen... ...geen uh, oplossing. want dan, ja, Je kan wel zeggen, nou, dan zetten we het minimumloon op... Uh, ...ook uh, 3 miljoen of zo. En dan, uh, dan uh, heb je opeens helemaal geen damesvoetbal meer. <laughs> en je moet gewoon anders in die voorwaarden van het damesvoetbal... ...dat ze iedere maand een experimentele prik halen... ...omdat ze anders de gezondheid van die dames... ...dat doe je uit naam van de gezondheid. En dan geef je op basis van dat... Geef je ze een, een, een wat, wat iedereen krijgt die aan uh, medische experimenten meedoet, krijgen ze ja, 1800 euro voor zo'n zo onderzoek, mm. zoiets. Het combineert met iets anders, weet je wel? Oh, dat is gewoon van die test. Uh... Ja, je, dat je gewoon je, ja, een medische mij kan test of zo. Maar Laatste keer dat ik van hoorde was het 3000 euro per maand. En dan moest je een uh, pilletje nemen. Dan was je gewoon een test, uh, een ja, nou, precies, eigenlijk, zoiets. Ja. zoiets. Maar dan met voetballicentie, uh, Snap je? Ja, ja, ja. Degene die doneert valt, die had dan niet de, de placebo. Nee, ja, precies. Maar dan heb je wel, dan krijgt iedereen een kans. Hè? Want dan kun, uh, door, dan kun je lekker rouleren met die teams. Dan heb je elke jaar heb je een nieuwe opstelling. Ja, ja, ja. ja Stel het ze voor. Ja, uh, dus dat kun je zelf toch wel verzinnen. Uh, uh, ik heb ze nou allemaal in willekeurige volgorde staan. Even kijken hoor. Uh, who would li wouldn't like uh, Prices to start falling. Caref be careful with what you wish for. Economists say. Dus, eh, economen die, eh, die waarschuwen voor dalende prijzen. Moet economen. Je <laughs> ja. ja, diezelfde economen die zeiden dat uh, die de inflatie bus, in uh, goed, goed iets is. Nee, gewoon prijs in de supermarkt. Oh, in de supermarkt. Ja, dus het is... Dat uh, ja, is deflatie, hè? zeggen ze dan waarschijnlijk. Daar gaat, dat gaat de uh, deflatiekant op van... Uh... Van oh jee, als je deflatie krijgt, nou dan ben je echt zaken. Yeah. Zelfde economen die zeiden inflation is a good thing. Ja, Zou Facebook the, afreizen. There are the Bank of England warns more consequences from falling prices than meets the eye. What hmm. could be so bad about lower prices? Deflation is a widespread and sustained drop in prices across the economy. Occasional month-to-month -month drops in consumer prices don't count. The United States hasn't seen genuine deflation since the great depression of the 30s. Ja, dat is dat, dat oude verhaal van ja, als de prijzen dalen, dan, uh, dan heb, hebben bedrijven een probleem. Want dan, uh, en, dat, en dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want als de uh, prijzen dalen, dan uh, arbeid is ook een prijs. Dus dan daalt hij ook mee, dus dan daalt hun output, hun input en hun arbeidskosten uh, dalen dan. En is dan is dat alleen een probleem als ze een enorme berg schulden hebben en die moeten ze aflossen. Uh, dat, uh, ja, dat alles, als alles heel erg daalt. Dat hun winstmarges waarschijnlijk ook wat dalen. En dat ze dan moeite, meer moeite hebben. Die schulden aan te gaan. Maar dat is een goede motivatie om niet enorm veel schulden aan te gaan. Wat uh, sowieso al geen goed idee is. Ja. En dat is natuurlijk de hele reden ook. Dat zo'n deflatie er is. Omdat men heel veel schulden is aangegaan. En dan opeens denkt. Oh mijn god dat gaat mis. Uh, ik, ik heb schuldenmolensteen om mijn nek hangen. Ik moet nu alles dumpen om die schulden af te lossen. En dan gaan die prijzen omlaag. En het probleem is dus niet dat de prijzen omlaag gaan, maar het probleem is dat er een enorme bubbel is ervoor. Eh, ja. Je ziet wel in Amerika dat heel veel mensen niet meer rond kunnen komen, omdat ze, ja, het hele inkomen gaat naar de, de, de huur en, naar de, dan de, dan en, en, en de olie toe. Wat je daar dan ziet is dat mensen dan uh, extra creditcards schuld uh, nemen om uh, nog aan eten te kunnen kopen, weet je wel. Nou, uh, ja. dus, uh, En die, die zijn dan nu wel de schaak, denk ik. Ja, dat is natuurlijk de vraag waarom die rente wel hoog kan blijven. En in feite zit de overheid en veel burgers in hetzelfde schuitje. Dat, dat de overheid enorm veel schulden heeft. En de burger ook. En, en um, ja, die, die kunnen allebei eigenlijk geen hoge rente uh, hebben. Behalve dan dat de overheid natuurlijk alle regels maakt. Dus die kunnen het zo doen dat, dat als zij alle schuld laten opkopen door de centrale bank. De onafhankelijke centrale bank. Dan... Um, dan betalen ze in feite geen rente. Dus dan kunnen ze rente naar 10% doen. Dan betalen alle bedrijven 10% rente. En de overheid, die moet ook 10% rente betalen. Maar die betaalt dat dan aan de centrale bank. Die alle staatsobligaties in handen heeft. Zoals een beetje in Japan het geval was. En, en aan het eind van het jaar zegt de centrale bank: Oh, we hebben heel veel rente verdiend. Uh, Alles naar de treasury toe. En dan betaalt, betaalt zijn overheid in feite geen rente. Terwijl bedrijven dat wel doen. Wat natuurlijk nationalisatie heel makkelijk maakt. Want dan, al die bedrijven die komen heel erg in de problemen. Die overheid die kan iedereen redden, redden, want die hebben eigenlijk wel een geldpers van 0% en, uh, en dan kunnen ze alles opkopen. En dan heb je eigenlijk een communisme zonder dat er echt zo'n Venezolaanse, een, een, een stel militairen naar een, een olieraffinaderij gestuurd wordt om, om die op te rollen. Maar je, je koopt het gewoon op bij het redden ervan. En dan, uh, maar ja, je, het, het effect is hetzelfde dat je daarna een staatsbedrijf hebt wat gewoon super slecht draait. Uh. <middels> Ja, het is altijd een, een. De economische discussie is heel moeilijk om te voeren, omdat er zoveel mensen claimen deskundig te zijn, die gewoon net als met COVID betaald worden vanuit de, ja, een, een bepaalde hoek. Weet je wel, economie is wat mensen doen. En als je ze dus maar genoeg weet te manipuleren, krijg je gelijk. En um, dat maakt een discussie over economie altijd heel moeilijk. Deflatie hoeft geen slecht. Nee, het is zelfs zo dat de, de beste groei in de Verenigde Staten vond tijdens de periode van deflatie plaats voordat de centrale banken er waren. dan werd al het geld, al, alle goederen werden eigenlijk elk jaar ietsje goedkoper. En dat, dat kwam helemaal voort, niet uit, uit een gekrimpende geldhoeveelheid, want ze hadden nog al goud als, als geld, als standaard, maar dat kwam voort uit... Uh, innovatie, verbeterde, innovatie, verbeterde ja. productieprocessen, dus elke keer als er een, een, een machine werd bedacht om iets, iets, iets handiger en iets beters te doen dan dalen de prijzen iets en dat, werd, dat leverde een enorme economische groei op en, en uh, ja pas later is bij, het, bij die centrale bank uh, is naar voren gekomen om, uh, nee we moeten alle prijzen laten stijgen, dat uh, alle bedrijven flink schulden nemen om, om te investeren, zeg maar dat ze met, als we dat geld bijdrukken dan kunnen alle alle bedrijven tegelijk investeren. Wat natuurlijk niet, niet, is, niet zo is. Normaal moest een bank een keuze maken. We hebben een pot spaargeld en dat lenen we aan bedrijf A uit. Of aan bedrijf B. Maar niet aan alle twee. Dat kan niet. En als je dan via dat geld hebt. Dan kan je opeens zowel bedrijf A als bedrijf B aan lening geven. En dan kunnen ze allebei een project uitvoeren. Is het idee dan. Maar er zijn niet meer bakstenen en cementmolens en hijskranen en arbeiders bijgekomen. Dus uiteindelijk komen die in de problemen. En dan gaan ze de prijzen op, opdrijven. Omdat ze allebei geld denken te hebben. En dan, uh, dan uh, ja, het, uh, wat ook logisch is, want ze moeten dezelfde 100% aan middelen delen met steeds grotere geldhoeveelheid. Ja, dus, steeds ja, meer anders. investeerders die allemaal geld krijgen. Investeringsgeld van de centrale ja. banken. En uh, ja, dan krijg je die bus die al voorspeld wordt. Het is eigenlijk alsof of, alsof je een huis begint te bouwen. En je kijkt van nou, ik heb zoveel geld. Oh, dan kan ik zoveel bakstenen kopen. Nou, dan ga ik zo'n groot huis bouwen. En en dan hebben ze. Aan twintig bouwers hebben ze, hebben ze ook een belofte van geld gegeven. Die, die doen allemaal dezelfde rekensom, maar er zijn niet meer bakstenen bij. Dus iedereen konde de problemen gaat de prijs van bakstenen opbieden. En zit met een half afgebouwd huis aan het einde. Ja. Ja. Wat ik ook wel leuk vond, ik weet niet wie je Jay Powell heb horen spreken. De vet director, de fokkoolboiën. Die uh, werd ondervraagd over een CBDC. Die zegt, ja, nee, nu nee, moet je niet zo zorgen over, maken. die CBDC die zijn helemaal geen concrete plannen. En het is zeker niet zo dat wij iets hebben klaar liggen. Wat we in het, het hos van de nacht of in, in, een, in een weekend zomaar, zomaar ja. op, op mensen gaan, gaan af, af, afwentelen. En toen, toen dacht ik gelijk, oké, okay, dat, dat is dus het plannen. Weet je, wanneer dat weekend komt, Peter? Dat, dat gebeurt op het moment dat de bitcoin door de honderdduizend heen gaat, of de miljoen. En dan zeggen ze, ook, al die oude dollars gaan er nou uit, want uh, bla bla bla. En uh, ja, ik denk echt dat het op die manier gaat. Ik, ik vond het zo mooi dat het dat dat, dat eigenlijk net kleine kinderen die ook altijd, uh, als, je, als je zegt, bah, heb je hebt geen toch mee. geen uh, chocolade gestolen of zo. Nee, ik heb absoluut niet de chocolade-eitjes gestolen die in de vensterbank lagen of zo. Huh? En ze eitjes? En, ja. een hele bruine, ja. hele bruine mond. Ja, dat is bij Jay Powell ook. Het is absoluut niet zo dat we dat in het holst van de nacht opeens door gaan voeren. Zoals we met de Federal Reserve wet gedaan hebben. Tijdens de kerstmis van 1913. Ja, ja precies. Ja. Oh, joh. En de mensen blijven gewoon lekker meedraaien. Hè. Maakt zomaar allemaal niks uit. joh. Oorlogje meer of minder, maakt allemaal niks uit. Doe gewoon lekker door. Want wat ja. kunnen wij er nou aan doen? Wij kunnen er toch niks aan doen? Het op een gegeven moment wel wat uitmaken. Ik moest er ook, ik was zo'n zo gastenluister die dan ook uh, van die analyses doet op uh, financiële markten en die zegt, hoor eens, ja, jullie zeggen allemaal die inflatiecijfers zijn nep en die werkloosheidscijfer klopt geen zak van en uh, dit is allemaal gemanipuleerd en zus en zo gedaan. Dat kan wel zo zijn, maar dat maakt niet uit. Als de markt erop reageert uh, alsof ze waar zijn, dan moet je daar gewoon, uh, dan maakt het voor de rest niet uit of, ze, of, of er niks van klopt. Dan denk ik altijd van ja, het maakt niet uit totdat het, op, op een gegeven moment zo erg wordt dat de markt denkt: van ja, nou loop ik er een zak weer van. Uh, dan kunnen, komen er vier, vier jobcijfers uh, uit waarvan één van de overheid en drie niet van de overheid. En dan zie je die ene van de overheid die zegt: uh, gaat lekker zo. Die nu uh, drie van, die niet van de overheid kan, komen, die, die geven iets heel anders aan. En uh, ja, dan, dan op een gegeven moment is het natuurlijk niet meer te geloven. Dan is het. Uh, de, ja, en dat kan heel ver gaan dat is met covid natuurlijk ook gebleken en global warming en de hele uh, koeienwinden en uh, kangaroo winden enzovoort uh, maar op een gegeven moment op een gegeven moment dan, uh, dan, ja, dan gaat die massa een keer om natuurlijk uh, laten we het hopen Peter ik wacht al tien jaar Hm. Ik wacht er al tien jaar op. Nou ja, ik, ik, ik durf ook niet te zeggen hoe, hoe lang het gaat duren. Maar de Sovjet-Unie was natuurlijk ook zo dat ze totaal verzonnen economische cijfers hadden. En die werden steeds fabelachtiger. En, en dan krijg je het moment van uh, they are lying to us. We, we know they are lying to us. They know we know they are lying to us. Uh, we know they know we know they are lying to us. But still they lie. En, ja. dan, en dat, dat is denk ik nu al bereikt. Dat iedereen exact. wel weet dat er... Uh, gelogen wordt. Ik hoorde laatst ook iets van een, uh, de approval-cijfers cijfers van de overheid in de VS. Die waren superlaag. Je ziet ook die vaccinatiebereidheid enorm dalen. Dat komt natuurlijk alleen maar omdat mensen denken: van ja, wacht eens even, als dit niet goed was, dan was die andere waarschijnlijk, uh, ja, die zijn niet dan wel goed. Uh. Ja. Dus uh, ik, ik, ik, het, we zijn er nog niet. Maar het is wel op een punt gekomen dat, uh, dat het geloof al begint te dalen. Maar er, dan komt er nog geen opstand. Dan komt er nog het moment dat het gewoon heel overduidelijk links en rechts gelogen wordt en dat iedereen maar zegt, mm -hmm, inderdaad eh, omdat ze niet durven af te wijken ach ja, ja maar over uh, delight hoes. we hebben hier de uh, doorgesnoven rotkop van uh, Hugo de Jonge <laughs> kijk waar heeft dit mee te maken het kabinet noemt geen namen in zaken rond Russische desinformatie Dus. Oh, ja, dat maar wat, vind wat ik, heeft weer... Hugo de Jonge er dan mee te maken <laughs> waarom zijn, waarom zijn uh, gezicht het, met, waarschijnlijk waren het, waar het, waar het er ook geen namen hè <laughs> Woning woningbouw of is die ook. Ja, uh, ja, dat, heeft ook niks met, ja, dat heeft niks met uh, binnenlandse zaak te maken. Mm. Ja. We hebben waarschijnlijk weer een woningcadeau gedaan in Rus of zo, denk ik. Net zoals bij, die, uh, bij de d 66 kamerlid of echt tot, echt tot ja. En ja. Maar dat was volgens mij uit Canada dat hij het cadeau ja. had gekregen. Ja, ja dat, dat is kader. wel een mooie af, mooi afleiding. Als het uh, Russen zijn, moet je het uit Canada laten komen. Net zoals je een, een, een, een aanval op een Moskou's winkelcentrum die moeten door moslims gedaan. zijn, ja. Maar ik vind het... Uh, ja. ik vind het wel apart dat ze dus een heleboel verdachtmakingen doen. Van, oh ja, PVV, ja, FVD, uh, ja, de Tsjechische geheime diensten, uh, geld bedragen, contanten naar par parlementsleden toe. Hè? FVD en PVV, huh, huh, huh. en en dan vraag je die geheimen dienst En die zegt, nee, we hebben helemaal geen, uh, geen namen. eigenlijk. En dan Hugo de Jonge zegt ook van, uh, nee, we, ja, we, hebben, we hebben geen namen. We zeggen daar we zeggen niks over. En toch, die verdachtmaking blijft dan aanhouden. Dat is net zoiets als die russia hoax met Trump. Ze herhalen het gewoon ja. nog een keer. Ze doen gewoon precies weer hetzelfde. Ze gaan gewoon uh, iedereen van, uh, uh, van de russia hoax beschuldigen. En dan zetten ze ze helemaal klem en de hele tijd beschuldigen. En blijven herhalen, herhalen, herhalen. En dan blijft er wel een zweem hangen van, uh, van het zal wel zo zijn. Uh. En er zijn dus podcasters die tegenwoordig de straat op gaan en dan vragen ze aan mensen, hoe zit het met de Russia-hoogs? En die geloven het nog steeds. Die weten ja. niet eens, want als dan uiteindelijk de uitspraak komt dat het allemaal niks was, dan is dat een halve minuut. Twee jaar later zo, is dat. Huh, ja, een kort. halve minuut en dan hebben we het er niet meer over. Nou, en ja. dan blijft dat bij de mensen die maar half opletten, blijft er gewoon hangen van ja, nee, want Rusland die heeft Trump gekocht, weet je wel. Dus, of, ja. of FVD, of uh, het, uh, juist. ...Hillary Clinton en Obama waren... ...die de Russische... Uh, ...het stieldossier gekocht hadden. Hè? Ja. ja. ja het, is, het is een dubbele standaard. Ik hou er altijd van om dat zo te noemen. Uh, die er geldt... ...bijvoorbeeld in de media, in de politiek. En uh, ja, de meeste mensen... ...kunnen er niet doorheen prikken. Dat is nog steeds gewoon het geval. Wat jij zegt, misschien dat het een beetje aan het komen is... ...maar het is in ieder geval... ...bij de politici zeker nog niet doorgedrongen. Bij de politici, ik drink dat nooit door, denk ik. Behalve dat zij. Ja. Oh, als jij de goede mensen op de ja. positie zet, dan wel. Weet je wel. Ja, ja. ja, bevolking... Maar niemand zet. Een bevolking zet politici volgens mij niet meer op hun positie. Dat is ook. Ja, uh, dat is ook weer zo wat. Ja, dat dat is is, zo. daar heb je wel een punt, maar ja. En zelfs als je nou kijkt wat er dan met die Amerikaanen, die hoe heet het, die uh, Mike, uh, die republikeinse speaker gebeurt of zo. Die uh, Mike Johnson dat hij dan opeens uh, abortus en over illegale een ander standpunt inneemt dat uh, onherkenbaar is voor zijn achterban dan denk je ook van oké okay, ja, misschien worden ze ook nog allemaal, allemaal of zo. ofzo uh. ja, ik denk dat dat eerder oh. het geval is dan dat ze worden nog een videootje van hem liggen uit de kluis van Epstein <laughs> ja. wil je ja. dat dit uh, gelekt wordt? oh ja, nou dat kan ik uh, wel regelen, maar dan moet je even dit zeggen uh, uh, uh. ja Ach ja. Ja, het is behoorlijk treurig. Dat er het, uh, ik, ik, ik ben blij dat ik uh, de afgelopen tien jaar er zoveel mee bezig ben, dat ik het tegenwoordig allemaal wat... Weet je wel, ik zou niet willen dat ik er nu nog aan moet beginnen aan heel dat uh, waarheidsvinden, want dan word je er echt hopeloos van. En ik kan het nou toch wat beter al van me afzetten. Hm. Dat ik denk van ja, oké, okay, ik uh, accepteer het maar dat, uh, de, dat de overgrote merendeel van de mensen gewoon... Uh, ja, meedoet met deze bullshit. Ja, je, kan, je, je kan heel moeilijk de loop van de geschiedenis veranderen. Gewoon omdat, eh, omdat het zulke massale bewegingen zijn. En ik heb vandaag nog een videootje weer geluisterd van Matthias de Smet. Over die condities waaraan voldaan moet worden. voor zo'n massa-hypnose. Zo'n uh, mass massform, formation. En hij uh, zegt: ja, ook intellectuelen. Die, die trappen ook al gewoon als de hardste in. De, de, een, een hoog IQ is absoluut geen bescherming, geen bescherming tegen. Tegen, Ik zeg niks, Peter. Daarin Ik mee zeg, ge, uh, zeg niks. Meegezogen worden. Dus je moet, je moet niet denken dat... Uh, ja, de, en, en er valt absoluut niet mee te praten met die mensen. Je moet heel rustig blijven. Uh, en blijven rustig blijven herhalen. En tegen gas blijven geven. En, ja. Maar, maar dan, dan nog moet je verwachting heel laag zijn. Dat je, dat je ook maar iemand kan overtuigen ergens van. Ja, nou ja. Ik denk het allemaal beter te weten, maar... Ik ben er inmiddels dus wel, uh, ik, heb, uh, ik ben toevallig nu aan het schrijven voor een, een negen jaar Lieberland is volgende week. Dus ik ben weer even mijn geschiedenis daarover uh, aan het neerpennen. Mijn narratief, mijn verhaallijn, wat uh, ontzettend controversieel is, zodat ik het overal gecensureerd word uh, en het niet neer mag zetten. Maar uh, ja, dat is een beetje toch mijn conclusie van ja, eh, ik weet je wel. Maar jij zit dat mij... eerlijk daar in uh, Servië man. Dat, hebben... dat is dat mijn enige mij winst. Je. Dat is mijn, Ja, precies. Dus daar moet ik ook gewoon blij mee zijn. Mm. Alleen ik wil... De, de, het, ga, het is mij eigenlijk te doen omdat ik geef om de Nederlanders. Ik wil dat Nederland er be, de, de beter uit komt. En, en, ja, volgens mij zou ik, zou ik absoluut iets hebben als ik weg was. Dan zou ik echt iets hebben van... Uh, Oké, okay, jongens, bekijk het maar. <laughs> ik heb het ja, lang maar genoeg. Ja, dat, maar dat, dan, dan zit dan ik niet. hier dus niet. Snap je? Als dat zo zou zijn. Nee, maar jij hebt het... Uh, heb jij het in Nederland ook al geprobeerd? Of, uh, ja, zeker. Ja? Ik, heb een, mm. ik, heb een, ik heb meer dan een jaar. Heb, heb je dan niet zoiets de... al, dat je als je uit Nederland weg bent, dat je denkt van die ondankbare honden. Nee, uh, nee, nee want ik heb, het heb mooi. zeker in het begin heb ik hier ieder jaar tot twee, drie keer toe een filmcrew over de stoep gehad van de NOS of uh, mm. dat soort dingen. Want dat was gewoon de NCTV die een ogen in het zeil hield. Zo zie ik dat. Mm. Mm. En ik heb mijn kans gehad vijf jaar geleden in die documentaire die ik. Uh, uh, die ze toen hebben gemaakt en toen heb ik 10 seconden gehad waarin dat ik ja, al mijn e gulders aan Lieberland had over kunnen maken en precies op dat moment werd de e-gulde met 500 bitcoins omhoog gekocht en dan had ik op televisie een miljoen ontvangen en dan had ik wel gelijk weet je wel, dus uh, ik heb er heel dichtbij gezeten maar dan was ik ook gewoon een useful idiot geworden. Die voor de bus werd gegooid op het moment dat ze dat wilden. Want ik had dan geen controle over de verhaallijn gehad. vanaf dat moment. Want dat had ik nooit in, in mijn eigen handen kunnen hebben. Dus ik ben uiteindelijk heel tevreden, wel als ik erop terugkijk. Alleen, ja, het is bijvoorbeeld met Lieberland ook gewoon jammer. om te zien dat zij ook gewoon in het systeem willen meedraaien. Snap je? Die, die zijn er helemaal niet op uit om een verandering. Te bewerkstelligen. Ze willen gewoon meedoen in hetzelfde, zodat ze er zelf voordeel uithalen. En dat is net als met Bitcoin ook nu het geval. En ja, dat is gewoon. Er zijn echt wel kansen. Alleen, ja, het is. De mensen worden gecorrumpeerd. Snap je? Die, die, die, ja, worden... maar Je moet ervan uitgaan dat dat gebeurt, denk ik. Ik heb ook bij, bij de meeste van die uh, politici. dat ik denk van. ja, bij, ook bij Milay denk ik van. ja, dat lijkt leuk drama, maar. Ik zou er ook niet van omkijken als hij, als hij uh, opeens op alle... En hij, zit, hij heeft al met Israël, heeft hij al vreemde standpunten, en, uh, zou ik zeggen. Dat hij heeft nou hebben... deze week heeft hij bekendgemaakt dat alle bitcoin-transacties ook ge ja. worden op zijn Europese Unie-achtigs. Ja. Dus uh, ja, Johan, Johan, ik, dat had ik er ook nog bij gezegd bij Tom Lamboen. Ik zeg kom er gezellig bij Tom, dan doen we meteen even die milai uh, een kopje kleiner maken. Maar ja. je, je, moet er, je moet er niet van uitgaan dat... Uh, dat iemand die zich in dat milieu begeeft zich lang staande houdt. Dat is gewoon heel ja, moeilijk lijkt me. Ja, dat ja maar Ron is Paul die heeft, het, is het, heeft het gedaan, maar uh, over het algemeen is dat denk ik heel moeilijk. Hè. Je moet echt een, een community hebben die jou onvoorwaardelijk steunt. En die dus niet beïnvloed wordt door wat de media erover schrijft. En dat is ook bij zo'n Milei, die heeft gewoon die media nodig om hem neer te zetten. Snap je? En, en hij kan het zich niet permitteren om daar tegenin te gaan. Want dan is hij morgen. Heeft hij al die boze Argentijnen. Gewoon weer op zijn stoep staan. Dus uh, ja. Ik, ach ja. Het is een moeilijk, uh, moeilijk, uh, moeilijk verhaal. dan ja, blijft erbij dat het toch meestal pas eindigt. Als de hele toko failliet gaat. En de hele toko gaat meestal pas feat. Nadat er een enorme oorlog is geweest. Uh, die uh, al het geld heeft opgeslokt. En, uh, en dan, kunnen ze, dan zouden ze ook mooi kunnen zeggen: van uh, Ik hoor. Ik Zo'n stuk van uh, Geert van der Bos, die, die uh, viroloog, uh, die immunoloog, die, die zegt: van uh, dat gaat nog helemaal mis met, dat, uh, met, dat, uh, eh, met die vaccins. En, ja, en dat zei, er veel. wordt nog 200 la, la, jaar later wordt, daar, wordt over geschreven en uh, gesproken. En denk ik: Ja, dat denk jij. Maar je weet er niet wat er achteraan komt. Hè? Want het kan wel heel wat lijken, ook als het, als het zo uitkomt wat jij denkt, zoals jij voorspelt dat het uitkomt. Dan moet je normaal wachten, als er daarna drie atoombommen ontploffen, dan heeft niemand het meer over die, euh, over die hele ja. uh, als, als Hitler had gewonnen, hadden we het ook niet over de oude gehad, om het maar zo te nee, zeggen. Nee. Dus uh, ja, dat is gewoon zo. Maar er zijn heel veel virologen en uh, artsen die allemaal zeggen van ja, iedereen die een prik heeft gehad over tien jaar zijn ze allemaal dood. Maar dus, uh, ja, we zullen het wel zien. Dan sta ik daar in mijn <laughs> Ik ben nog altijd onbespoten, dus. Uh... Onbespoten krop salade. Ja. Ja, dat wordt duurzaam van mij, jongens, over een maar paar jaar. Een... Maar niemand om het ja. te kopen. Ja, ja. Kom je eindelijk een vrouw tegen die heeft dan geen geld? Ja. Moet je toch weer gratis doen? Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik niet zo erg om. Ja, dat doe je het uit barmhartigheid. Ja. En hey, zeg je zegt erbij? Nou, voor deze keer dan. Huh? Ik, ik maak bij jou een uitzondering, maar. Uh... Ik ga nou niet zeggen wat er weer in mijn persoonlijk leven is gebeurd. Maar, ach, ik hoop nog steeds dat ik misschien wel dit jaar vader word. Wow. Oké, okay. ja. moet je opschieten. Wat is jouw lerares? Nee, wacht even. Ja, daar was ik vorig jaar. Nou, ik ga niet over beginnen, joh. Oké, oké, oké. We hebben nou een andere lerares. <laughs> nee, nee, nee, nee. Uh, maar goed, uh, ja. O, oh, jongens. Joshi. Uh, worden bij jou uh, uh, uh, wijken gebouwd waar geen drinkwater is? Ik ben ze niet tegengekomen. Oh, okay. Er zijn hier wel heel veel oude huizen waar geen regulering in zit. Maar dat telt niet, hè? Oké, okay, oké. Okay. Dat was al een begin nee. zo. Dus nee, je nee echt, als je, het, het leuke hier aan Servië is, als ze eindelijk hier iets bouwen... want het heeft, die economie heeft twintig jaar stilgestaan... maar als ze nou dus iets opknappen... nou, dan is dat ook echt een vooruitgang van je welste, Want het was echt bagger en dan is het ineens 21e eeuw, weet je wel. Dus dat is wel... Uh... Nee, maar ik denk wel dat er heel veel mensen... bijvoorbeeld het zou best kunnen dat er heel veel mensen zonder water uh, leven. Want er zijn hier gewoon uh, pompen. Pompen met water. En mensen die, die daar gewoon even een jerrycan met water pompen. En als je ze ziet rondrijden op hun paard en wagen... dan denk je ook van, nou, ik vraag me af wat voor... Uh, uh, uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Faciliteiten dat die in huis hebben... Heel veel mensen, bijvoorbeeld, er is hier nergens een gasaansluiting. Als mensen op gas koken, dan hebben ze allemaal zo'n uh, zo tank, weet je wel, zo'n 5-liter uh, ja, tank propaangas. Maar als ze iets nieuw bouwen, dan is het ook meteen gewoon moderne tijd. En, uh, wordt heel maar in Nederland, uh, in Nederland gaan we dus naar het oude Servië toe, zo te zien. Oké. Okay. Ja, tientallen bedrijven. Uh, even kijken, tientallen bedrijven krijgen geen drinkwater. Uh, nieuwbouwwijken uh, uh, volgen. Ja. En, uh, uh, ja, moet is, ik erbij klikken. Het is natuurlijk... Uh, het was al zo dat je geen elektriciteit meer kon krijgen in Nederland. Oeh. En uh, geen gas. En daar krijgen ze ook geen drinkwater meer. Ze gaan echt kijken van hoe lang kunnen die lui nog overleven? Want ze moeten op het huis. Zit er zit gewoon helemaal niks in. Je kan het niet verwarmen. Je kan, het, uh, je kan er niet uh, drinkwater en je hebt geen, uh, geen elektriciteit. En, uh, en toch blijven ze maar hier naartoe stromen naar dit land, die asielzoekers. Ja. Maar dat wordt ze niet verteld, hè? als daar de scholen kapot gebombardeerd worden, dan krijgen ze alleen te zien dat iedereen hier een, een, een zorgtoeslag krijgt. Hmm. Dus als die mensen die zich vastplakken aan de A12 om uh, autorijden te rijden tegen eraan, denken ze, nou als dat je grootste problemen zijn, ja, dan, dan ja. moet de rest wel goed geregeld zijn. Ah, dan ne dan neem, ik, neem ik die regenboogzebrapaden wel voor lief, denken ja. ze dan. Ja. Jezus, ik nou vind, ja, dat wordt lekker dan. Zo, het net zit vol en het net is door de netbeheerder, en dat is de, dat is de overheid, water, waterleiding, is door de overheid, uh, gas, alles wat door de overheid komt, wordt gewoon helemaal uh, de hekkel gedraaid. Ongelooflijk. En hoe komt dat dan? Zijn dat al die uh, datacenters die al het water wegslurpen? Zo, uh... Er staat in drinkwaterbedrijf Vitens. Nou, dit is dus geen bedrijf. Moest door tekort aan water al 45 bedrijven een aansluiting weigeren. De eerste nieuwbouwwijken waarvoor Nederland onvoldoende drinkwater heeft, zijn al in beeld. Watertekort noemt tot verdrievoudigde investeringen en tot grote herverkaveling, zegt de topman. Ja, dat ze hebben niet geïnvesteerd. Ze hebben geen, ze hebben geen idee van kapitaal. Hebben ze, zeg maar. dat, dat hebben ze kapitaal waarderen ze niet. Het zijn waarschijnlijk geen kapitalisten. Met al die overstromingen hebben we nog steeds een tekort aan drinkwater. Ja. Dus het, het hele land staat blank ongeveer. Ja, vanmorgen kwam er, vanmiddag eigenlijk al kwam er een regenbui voorbij. Dat ik had van, uh, no. ja. Hm. nou, ja. Nou we wachten het rustig af. Hè? Amersport en omgeving bij de Randmeren. Dat is ook Hier in Amersport en omgeving bij de Randmeren hebben wij nu niet voldoende drinkwater voor de geplande woningen. Randmeren. Randmeren. <laughs> Ja, maar ja, ik denk als je die leeg gaat pompen, dat het binnen no time droog staat, zo'n meertje. Ja, het is hier een uh, kleddernatte boel hoor. Uh. Ja, dat is bij jou in de buurt. Ja, daarom. Daarom vind ik het raar dat er gebrek aan water is. Uh. Oh, allemaal gevolg van klimaatverandering. Ja, tuurlijk. Uh, we we hebben een, ik heb een paar keer om moeten een, rijden omdat de hele weg blank stond. Daar ja, dat komt door klimaatverandering. Ja. ja. dat is ook de reden dat er geen water is. Oké. Okay. <laughs> Ja, het is volgens mij de bedoeling om je hersenen gewoon helemaal, helemaal gek te maken met dit ja, soort dingen zeg maar dus je, je, je zintuigen no zeggen ik verzuip in het water en, en die nieuwschannels die zeggen gewoon ja je kan geen wateraansluiting krijgen het maakt no sense. het was weer de government ja, nou, er is weer een nieuwe, nieuwe crisis in aantocht ja. hier ook, uh, hoeveel mensen watertekort aanvullen door zelf grondwater op te pompen weten de instanties in Nederland niet Miljoenen kubieke meters grondwater gebruikt... ...zijn niet in beeld bij overheden en waterschappen. We vliegen blind. We vliegen, we vliegen gewoon blind. Ons grondwatersysteem is out of control, zegt Hannema. We moeten meer macht hebben. Dat is ook altijd hetzelfde verhaal. Van, hè. Als ze dan weer een wanprestatie geleverd hebben... ...moeten ze altijd meer macht hebben... ...meer bevoegdheden en uh, meer geld. Ja, ja, ja, ja. Maar alvast een pasgeboren baby inschrijven als uh, woningzoekende 500 ouders trappen in de 1 april grap. Ja, die was ik, er eentje van mij. Ja, ik heb zoiets van uh, dat, dat, dat zou gewoon zo kunnen zijn. Hè? Dat, is een, dat is een beetje over ja. Duitse toestanden. Want uh, daar was het zo van, ja. zodra je geboren werd, moest je al je auto bestellen. Want dan had je <laughs> met een beetje mazzel had je hem op je twintigste. Ja, uh, ja ik weet nog wel. Uh, toen ik dus uh, een jaar of twaalf was, heeft mijn moeder mij ingeschreven bij de woningbouwvereniging. En toen ik dus uiteindelijk een jaar of 19 was. Kon ik toen in Breda met die wachtlijst. Waar je dan elk jaar 50 euro of zo moet. 30, 50 euro. Ik weet niet precies. Dan, uh, ik had toen wel een, ik kon een tijdje in een woning. Uh, ja ik heb een tijdje in een woning gewoond. Totdat mijn bankrekening werden afgesloten. En ik uh, zei dat ik in bitcoins wilde betalen. Maar goed. Ik dacht eigenlijk dat het ongeboren baby's waren, maar nu zijn het pasgeboren baby's. Die moet je toch gewoon in kunnen schrijven voor een wacht. En dat die wachtlijst opbouwen. Maar... Jij wilde dat even. Ik trap weten. er nou in, zelf in, ook in. In verband met nog niet verwekte baby's of bijna ja, verwekte ja. baby's nou, moet je. Ik denk niet dat ik nog. Je bijna verwekte baby al ingeschreven. Ik denk niet dat ik nog in aanmerking kom voor een, uh, voor een huurwoning van de woningbouw. <laughs> Dan moet je sowieso ook je financiële gegevens aan kunnen leveren. Dus dat is bij mij ook al een probleem. Uh, maar ik vond het wel een leuk berichtje. Het was 1 april. Er zijn een heleboel uh, leuke 1 april grapjes voorbij gekomen. Ik vond ze wel... Uh, zo had Litecoin bijvoorbeeld uh, op zijn Twitter gezegd... Uh, we gaan even maintenance doen. Uh, Litecoin is de komende, komende drie uur niet te bereiken. En op het moment dat die tweet gedaan werd... Ja, of het met elkaar te maken heeft, dat weet je niet. Maar de Litecoin die schoot meteen 5% naar beneden, na die tweet. <laughs> en dan van boze mensen, wat is dit voor een kut 1 april gedaan <laughs> 700 miljoen verdampt. <laughs> dus uh, ik, ja, het, waren wel een, het was wel leuk. Het schoot nu nou al gelijk weer omhoog natuurlijk. Ja, het is, hij is na, toen kwam die, dat bericht van Gary Gensler. Het schoten naar de 100. Maar ik had zelf ook, ook een, een 1000-euro giveaway had ik van de week op mijn stream. Maar dat oh, was ook op 1 april. april. Dat was ook een 1 april grap. Nou, kwam er kwamen we er wel een paar. Ja. Oh die had er ook nog eentje. Dat hij uh, ja. mee ging stoppen. Ja, hij komt niet meer aan, zei hij. Kan niet meer handelen. Ja, en aan het eind was het Never gonna give you up. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, we moeten daar eigenlijk, ik, als het een keer op 1 april valt, uh, Vrij, Vrijheid Radio, weet je wel. Dan zei, eigenlijk hadden we een berichtje moeten doen van Vrijheid Radio deze week op 1 april. En dat dan heel Nederland ons wil zien spreken, joh, en dan, er is niks. 1 april. Ja, ik vind het ook altijd tekenend bij die uh, 1 april grappen, wat voor grappen mensen voor mogelijk houden waar te zijn. Hè? Dat zegt heel veel over, want het, het, het is dan iets belachelijks, maar het is tegelijkertijd belachelijk, maar... In de belachelijke dingen die er gebeurden, zou het ook best waar kunnen zijn. Dus, uh. ja, ik had, uh, ja, nou ja, goed, ik kan, ik, ik had ooit op de basisschool hadden wij een leraar en die had ieder jaar had die kuikens uh, van die eieren en die kwamen dan uit in de klas, weet je wel? En dan had die, uh, was 1 april, viel op een zaterdag, en zeiden ja, op zaterdag komen al, komt het jeugdjournaal, komt uh, de kuikens uh, filmen, En dan kunnen jullie allemaal naar school komen en om het jeugdjournaal, kom je op het jeugdjournaal. Allemaal van die ouders met kind. om dan op het jeugdjournaal te komen. En dat was ook maar ja, 1 april grap. Had hij voor iedereen een plakje cake. en een kopje koffie. Mm. Op zich wel leuk. Mm. Uh, ja, maar uh, dat is geen 1 april grap. J Jullie kunnen tegen om Paul in het chat uh, typen. En dan maak je kans om op het rad uh, te komen. Kijk. En dan kun je 10 egelden dus winnen En uh, hoeveel is uh, de egel uh, momenteel? Ja, ze worden nog altijd flink verkocht. Ik zal even kijken. Ik denk dat 10 E-gulden ongeveer 1,50 euro is. Ik ben het oh. niet zeker. Even kijken. Hè. 10 E-gulden, 1,54 euro. Oh jongens, zit in een correctie. Ja, nee, dat is sinds de bitcoin door zijn all-time high. Is is er iemand aan het verkopen. En die zit op een heleboel E-guldes. Mm. En uh, elke dag worden er duizend verkocht. Dus, eh... Uh, ja, we wachten rustig af. Ze worden ook gekocht, hè, door iemand. Dus, eh... Uh, ja. Als je ze wil kopen, het is nou een goed moment, denk ik. Ja, ja. Hij staat ongeveer op een derde van de prijs van uh, twee maanden geleden. Ja. Dus uh, ja, dan je, dan kan nog even uitroep tegen Ron Paul en, uh, Ik heb misschien... mijn donatie aan de LP precies in de top gedaan, dus. Oh, okay. <laughs> goed. Ik heb maar, uh, ik had iets van, op dat moment waren het 20, 20 jaar abonnementen en ik heb er maar vijf weggegeven, dus. Ja, ja. Ja, het is, uh, tot nu toe heeft nog maar één iemand eraan gehoord gegeven. Dus, uh... Oh, ik zal even kijken. Ik zal ook even meedoen. <laughs> ja, ik wil ze wel hebben. Ja. Uh, uh, uh. Ik koop er iedere dag mijn koffie mee en ik ga ermee naar de kapper. En, uh... ja. Oh. ja, we hadden trouwens uh, helemaal het begin nog even over de brug in Baltimore. Ik had een filmpje gepost dat ik hem in slow motion afspeelde. Op het moment dat dat schippen tegenaan voert. En dan zag je zeg maar kleine en dan zoemde je in. En dan zie je hele kleine uh, ontploffing, ontploffingjes op de plek waar die brug breekt. Ik weet niet of jij dat ja, gezien Ja, maar hebt. dat zouden dan ook weer elektriciteitskabels zijn geweest. Dat zijn geweest, ook hoor. Die ja. al, waar, heb ik gezien. punt is, die, is wa, die was al gebroken en dan weer zie je zo'n uh, ding. Terwijl er geen stroom meer op zit omdat het gebroken is. Er was nog een brug aangevaren hè. Een meerdere, later. Oh, Oké. Okay. En de ja. laatste maanden zijn er meerdere bruggen. Van die bruggeervaringen ja. geweest. Ja. Ja, Ook ja. eentje waarbij, de brug, waarbij het schip niet de pijler heeft geraakt. Heeft, <laughs> allemaal niks, heeft allemaal niks met elkaar te maken hoor. Nee, niks te zien hier. Nee. nee. Ja, ja. Maar, wat moet je ervan zeggen. Ik, uh, ik vind dat soort dingen. Vind ik dan toch. Uh, ja. Spreek ik me niet zo over uit. Van Dat is allemaal vooropgezet plan. En een cyberattack hebben ze zelf in gang gezet. Ja, vind ik, vind Er zijn een aantal aparte, aparte dingetjes aan. Uh, de kapitein was Oekraïns. Uh, ja. En die de, had dan volgens mij een keer eerder ergens een aanvaring ja. in een haven veroorzaakt. Ja. En een dus ander puntje van interesse was wel dat de eigenaar van dat schip was een dame die de schoonzus was van Mitch McConnell, de Republikein. En die was twee weken geleden overleden toen ze in de Tessa stapte, die opeens achteruit de vijver in reed op, uh, op haar. Uh, ...haar terrein. Uh. Ah, ja. En, uh, en ik de weet... De ik ben... niet ...nee, de... en, uh, inderdaad... Uh, gekookt of zo in die uh, dingen. Dat duurde ook heel lang voordat de hulpverleners kwamen. Maar ik heb dat ongeluk, dat werd al zo... ...vreemd gevonden, dat het al in verschillende... ...conspiracy-toko's hoorde ik... ...dat al voorbij komen van... Nou, ...dit is wel heel raar, hè? die schoonzus van Mitch McConnell... Dat is ook een... ...die dachten dat dat een... ...afrekening was of zo, van... Uh, we laten je even zien wat je, wat je moet stemmen of zo, of hoe je over abortus moet denken of over weet ik veel wat ja, ja, ja. want uh, kijk, hier een ongeluk zit in een klein hoekje en je schoonzus opeens uh, die auto malfunctions en die rijdt gewoon achteruit de pont in maar, uh, dat, dus dat hoorde ik eerst, en toen hoorde ik later van hé, hey, die schoonzus was de eigenaar van dat schip dat tegen die uh, brug aanvoert ik denk, dat is wel weer allemaal heel toevallig <laughs> nou, ik heb me er niet zo in verdiept, ik heb dat filmpje een paar keer bekeken ik heb ook jouw post bekeken Johan, maar ik dacht ja, ja wat heb ik daaraan, dan kun je wel gaan denken van, ja, het, het, heeft, uh, het is een vooropgezet plan, maar je kan, dat kun je toch niet echt uh, bewijzen. Daar komt uh, Lucas. Dan. Yo, yo, yo. Nou, yo, yo. wat een goede timing. Welkom. We hebben er nog uh, één, Lucas. Ja, is waar? We hebben er nog één. Oh, kijk. Ja, nou, We zitten nog even te wachten tot iedereen op het rad uh, zit. Oh ja, en je kan nog meedraaien op het rad. Ja, ja, ja. Yo, ik heb de hele dag tussen rotten gezeten, dus ik uh, ben klaar mee met die rotten. Oh. Uh, uh, we hadden het nog over die, uh, over die brug, uh, Lucas. De brug-incident in Baltimore? Oh ja, dat schijnt een cyber-incident te zijn. Ja, het zijn allemaal theorieën. Ja, ja het, uh, dat is nog niet uh, besloten. Maar ik zat wel te denken: als zo'n als schip twee motoren heeft, uh, of twee schroeven, dan hoef je er gewoon maar eentje, uh, te weten, de, de rechter. Moet je dan gewoon even uh, uitschakelen. En dan gaat hij zo de bocht om. Als je het goede moment doet, dan... Je uh... ah, kan ook de linker in inzacht eruit zetten. Dat lijkt moeilijker, dan eentje uitschakelen gewoon. Ik neem aan dat ze bij het uh, bouwen van zo'n brug... ...rekening houden met uh, de eventuele kans... ...dat er een schip tegenaan knalt. Nou, die en je ziet... zijn toch wel kakkemikkig uh, in de kaart gezeten. zeker? Ja, ja, in in, in Amerika is even... de kwaliteit van infrastructuur... sowieso niet echt denderend, heb ik het idee. Dus... Als ik het even af mag maken, de dus zin. Want dan zet ze, net als in Nederland, uh, ik weet niet of het in Amerika ook zo is, maar dan zet je zo'n beveiliging eromheen. Dus als er een boot tegenaan knalt, dan knalt ze eerst tegen iets anders op. Ja, ja, dat doen ze voet, dus niet. Je zet er zo'n voet voor, hè? Als je het bij een hele grote ja. voet zet, dan knallen ze eerst op die voet. Maar ja, goed, de beste stuurluis staan aan wal, hè. Ja, eh, <laughs> ja, ja. ja, ja. Ja, het zag er wel raar uit. Ik, je, je zag hem netjes tussendoor gaan en opeens maakt hij zo'n uh, draai. Bwoem, knal, bom, er bovenop, hele brug naar beneden. En het is natuurlijk ook zo dat hij de hele haven afgesloten is, nou hè? Dat ook, ja, he? is een hele grote haven ook. Ja. ja, dat is ook maar wel waar. Dat hebben jullie allemaal dus wel je denkt van, nou als het, is, als het een attack was, dan was het wel een um, hele um, efficiënte. Dan was ja. het meer een fiscal attack. Ja. Nou, ze zeggen dat het tien jaar gaat duren voordat die uh, gerepareerd is. Hij ja. ja, is uh. Chinezen het laat erbij halen. Die Chinezen die kunnen dat in, uh, in, uh, in een jaar doen, denk ik. Ja, ja Paul, niet... Paul die doet het in een weekend. Ja, het wordt ja. wel betaald in, uh, in IOU's. Uh, ja, aan de andere kant wordt er al wel gesloopt eraan. Dus ik denk dat er wel enige druk op uh, zit om alsnog uh, de boel gefixt te krijgen. Dus ik, dat zou wel eens sneller kunnen gaan deze keer. Ja, ik denk wel dat die brug eerder geruimd is al. Ze dus waren we al proberen in stukken aan te snijden. Maar het probleem was ook nog een beetje dat dat schip dat lag misschien op een hoge druk gasleiding. Dus, uh, dat zou het ruimen ook nog weer uh, vermoeilijker. Dat je dat lostrekt dat die hele gasleiding dan uh, uh, loskomt. Oh ja. Een soort noordstream erachteraan, uh, maar. <laughs> maar dan dat met een explosie. Dat is niet zo handig inderdaad. Maar goed, uh, het is gewoon het, het beste land op aarde. Dus uh, ze komen er wel uit, joh. Met ja, okay. die president van hem? Ja. Die precies weet wat er aan de hand is. Transgender Day of Visibility? Ja, <laughs> ja, ik heb zo lopen lachen op, op Twitter, jongen. <laughs> ik zag ook nog een plaatje. Zo waarbij... een Mora was weer trending. <laughs> ik zag ook nog een plaatje waarbij uh, die boot dan tegen die, die brug aan knalde maar dat Biden achter. achter ja, <laughs> ja. ja. ja. Dat moest ik echt <laughs> wel serieus onlachtig. Nee, dat is ook hate speech. Ja. Uh, Daar kun je gelijk in Schotland voor veroordeeld worden, nee. denk ik. Ja. En dat ze dus geen, uh, geen paas eieren of paashazen meer wilden. Hè? Want dat gingen ze allemaal de, de, de, het mocht allemaal geen Pasen meer heten, maar het werd nu voorjaarsfeest. Oh, ja. Het voorjaarsfeest is weer aangebroken. <laughs> en iedereen, het is godverdomme paas! Ja, ja. Godverdomme erbij ook dan. <laughs> ja. <laughs> Ja, het was, ik, ik heb echt lopen lachen van de week op twitter jongen, echt, er waren zoveel bullshit, met, bijvoorbeeld dat bitcoin cash was lachen, maar ook die day of visibility, trans day of visibility ik zie je trouwens over uh, voorbij komen over de voormalige minister van volksgezondheid Roberto Speranza, dus de Italiaanse Hugo de Jonge, die vaccinaties afdwong, kan zich niet meer verplaatsen zonder politiebescherming die Italianen wachten overal op hebben en roepen een moordenaar. Ze staan gewoon <laughs> ze waren, overal waar die komt staat er een moederende menigte en een hele cordon met politie, met schilden. Dat ah, nou, is er ook met die Duitse, Duits, uh, ik weet niet welke minister, maar er is ook zo'n Duitse minister die, kan, die kon zijn boot niet meer af. Er okay. stond ook allemaal boze menigte, stond op op te wachten. Ja, in Duitsland heb je dat uh, Robert Koch instituut, dat RKI instituut waaruit komen uh, van uh, RKI, een soort, uh, sorry? De RKI-files. Ja, dat, uh, dat we eigenlijk alle ad wetenschappelijke adviezen gewoon in de wind geslagen werden. Worden. Ja, maar dit is wat wij willen, dus dat gaan we ook doen. En, ja, uh, en uh, maar maar ze zijn dus niet op. zo boos als in Italië. Dus uh, kennelijk uh, in, uh, in Nederland zie ik dat bij Hugo van de jongen nog niet gebeuren. Nee, nee, nee. Ja, dat blijkt wel. In Nederland zijn ze allemaal veel te lief, joh. In België hetzelfde verhaal. Het zit dichterbij Servië, dus jouw woorden hebben gewoon meer effect in Italië, ik Het zit gewoon dichterbij. Oh. Ja. Ja, ik denk dat die Italianen uh, zijn wat temperamentvoller, <laughs> denk ik <laughs> Anticapitalista <laughs> Maar mensen ik denk dat dit het was met het rad uh, yeah. Dus uh, ik zal hem maar gaan draaien dan Zwengelen ja, ja, Zwengelen zwengel. Zwengel met de Engel, daar komt hij. 3, 2, 1 en nu ben je te laat of, uh, Spannend Wie zal het worden? Wie van de drie? Ik las dat dus de tabak ook nog uh, duurder was geworden in Nederland. Ja, die is onbetaalbaar geworden. Ik heb uh, voor over een pakje check. Een pjottertje geworden? Hoe? Uh... Oh. Ik kon net niet goed zien. Lijkt erop dat, uh, dat je nou drie biertjes van me krijgt. Sjeemig. Sjeemig te begint op te ja. lopen. Zeg je? begint op te lopen. Ja, ja, ja. Waar koop jij een biertje voor 1,50 euro van? Ja, vorig, <lacht> vorige keer. Uh... Dat is geen Heel. corona. Een heel kratje kopen. Ja, uh, maar goed, ik maak gewoon het symbolisch bedrag van een biertje van. Dus, of, of je moet gewoon zeggen van, nou, hier is mijn adres, dan de uh, adres. Ja. Dat kan ik ook doen. Ik zag wat in de chat gebeuren. Uh, ja, pjottertje. Ja. Ja. Goed, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Kijken. Oh, over die RKI-files, uh, wat daar ook nog uh, was, uh, behalve dan... Uh, dat wat net werd gezegd, waarvan ik even niet meer weet wat precies gezegd werd, lekker, uh, was dat er op een gegeven moment ook uh, over de mondkapjesplicht werd gezegd dat dat uh, niet zo heel veel zin had in de openbaarheid, maar dat dat dan toch overruled is. En er was ook nog in uh, gezegd van het, van de lockdowns, uh, dat dat ook geen zin had. En dat hebben ze toen ook gewoon genegeerd en uh, gewoon overruled. En die lockdowns, met een of andere kutreden. Uh, er doorheen hebben gedrukt. En, uh, over gezichtsmasters dan... gesproken. Ja, je hebt, ja, het lijkt net of jij zo'n islamitische mondkap op hebt. Uh. Ja? Hoerka. Je ja, oh, je laptop zitten. kan je. Oh, de tablet is naar beneden gedouwd. Uh, of een hijab. Hijab. Hijab. Ja. Beneden gevallen. Uh, en. Uh, nou goed, dat gaat dan over de periode 2020-2022. Uh, waar nu openheid over is gekomen. En ja, nu gaan ze nog verder met. Uh, ook 2023 nog even eruit uh, te vissen en te kijken wat daar allemaal door de Duitse heerser is overroeld ten opzichte van wat het Robert Koch-instituut allemaal bedacht had voor de onderdanen. Ja, en het is natuurlijk zo dus dat. Er uh, zijn drie het... punten waarop uh, de, de Duitse overheid echt in discrediet gesteld wordt. Echter, het komt niet echt in het nieuws, alleen in uh, ja, de bekende Tietjische Einblik en jonge vrijheid, daar komt het uh, natuurlijk uitgebreid terug, maar in, in het nieuws is het verder uh, ja, is het geen thema behalve dat dan het ook bij de ZDF op de website te zien was uh. ja, het, het echte schandaal ik er is eigenlijk, maar dat ook in Nederland uh, zo op die manier uh, zijn Waar, uh, Josje wat zeggen nou in, in het verlengde daarvan revolutie. Ja. Bam. in het verlengde in... daarvan is, uh, is het uh, echte schandaal dat er door de politiek continu werd voorgehouden. Uh, dat het de science. Ja, nee, dat het Robert Koch instituut. Zogenaamd al die maatregelen zou aandragen. Maar dat is dus niet zo. Het Robert Koch instituut had juist. Uh, hele andere ide ideeën en plannen. En dat is gewoon door de politiek. Uh, aan de kant geschoven. En gezegd. Nee want het Robert Koch instituut. De science die heeft dit zo bepaald. Maar dat is dus. Uh, dat is eigenlijk. Uh, wat er door de mand viel. Nou, die Duitsers het nou het idee hebben, shit, zijn we er weer, zijn we weer ingetrapt. Nee, hey, omdat heel veel, het komt niet echt in het nieuws. Dus ja, die Duitsers in het algemeen hebben niks door. Nee. Dat is een perfect scenario voor hen. Ja, en dan nog, als, als, als zou het door wel gezegd worden. Ik, ik heb het idee vaak dat heel veel mensen die... Uh, ja, het is één ding wat alle mensen bindt, wat heel veel mensen een maakt. En dat is onverschilligheid. De, ja. Dat is ook wel een mooie uitspraak. Ja, ja. Zoals <laughs> mij opgevallen is in al die decennia dat ik op deze planeet rondloop. Zo ja. hebben we vaak ook letterlijk gezegd tegen mij. Dat ik, ik, was, nou ja, ik had het toen over, de, over bitcoin met iemand. En ja, maar waarom dan? Ik zeg ja, omdat de dollar, dat is, dit was nog jaren geleden uh, de, de dollar, ja, dat, dat is uh, de reden dat er allemaal oorlog is. Hè? Dat komt allemaal door centrale banken en dit en dat. Elke keer als je die euro of de dollar gebruikt, steun je eigenlijk de oorlogen. Ja, ja heel, heel oorlog. punt Ja, want jij zegt dan, let ik, ja, maar dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen, want het is allemaal ergens ver weg. <laughs> <laughs> ja het is... okay. ah, Sterker nog, ik ben ervan afhankelijk in mijn levensonderhoud, ja, ja, dan. Ja. ja, ik moet er wel, want anders dan kan ik niet meer op vakantie. Ja, uh, ja. Ja, dat hebben we letterlijk gezegd. Ja, het kan me ook helemaal niks schelen wat er in uh, Irak gebeurt. Dat is uh, ver weg van mijn nee, bedshow, nou, ja. Eerlijk. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Als het je niet uitmaakt, weet je, als jij daar geen vroeging over hebt, dat jij continu oorlog aan het financieren bent, ja, nou ja, oké, okay, dat mag. Ja, ja. Ja. Tenminste, voor mij mag dat. Als je er in ieder geval van op de hoogte bent en je maakt die keuze bewust, ja, oké. Okay, ja. Jij bent in ieder geval wel tolerant. Ja, ik probeer het zo te zijn. Ja. Dat, heb ik, dat heb ik wel al geleerd in de afgelopen jaren. Want anders zou ik uh, al twintig keer mijn eigen opgeknoopt hebben, denk ik. <laughs> nou, nee. Sorry. Blij dat je sterk bent en dat niet uh, hebt gedaan. Maar nee, hebt aan, ja. de kant, aan de andere kant heb je wel veel, heel veel mensen die echt helemaal in het extreme gaan. En ja, ze gaan letterlijk aan uh, de snelweg lopen, vast te lijmen. Wat ze ja. zich zorgen maken om het klimaat, weet je wel. Ja. En ik denk ook als je op straat gaat, uh, weet je wel, en mensen vraagt van. Uh, als jij een oorlog ver weg kan voorkomen door je leven hier aan te passen, zou je dat doen. Zonder te zeggen wat het is, hè, waar je je aan moet aanpassen. Dan zouden ze dus zeggen: Oh ja, ja, ja, als ik daarmee uh, iets in verandering kan bewerkstelligen, ja, waarom niet? Ja, als je dan gaat zeggen: Ja, geen euro te gebruiken, ja, dan wordt het in één keer ingewikkeld voor hen, weet je wel. Ja, en dat is ook. Ik zit bijvoorbeeld in Telegram, is er een groep betaal-contant. En die mensen die zitten dus continu stickers te plakken. Betaal, hou je vrijheid in de hand. Betaal contant, is de slogan. Ja. Hou je vrijheid in de hand. Nou, als er dus iets niet voor vrijheid zorgt, dan zijn het wel de euro's. Want je, wordt, je, je bent je eigen onderdrukking aan het financieren. Maar het is nog steeds dus, beter dan digitaal uh, geld. Ja, in hun ogen wel. Maar dat ligt ja. er dus wel aan wat voor digitaal geld. Op Digitale euro's, oké. Okay. Maar als jij een ja, uh, bitcoin of e gulden wil gebruiken, dan heb je volgens mij wel meer baat bij digitaal. Dan is het heel positief. En heel veel mensen zien, doorzien niet dat er vanuit de commerciële banken een hele grote lobby tegen digitaal is begonnen. Omdat ze die CBDC willen tegenhouden en die bitcoin uh, zwart willen maken. En, en die hebben dus niet in de gaten dat het een soort saai op is van, van, de, van de commerciële banken, niet de centrale banken. Die heel actief, alles wat digitaal is, is allemaal slecht. En dat zijn ze heel erg aan het pushen. Nou, en uh, ja, uh, ja, dan zeg ik ook van. Joh, in plaats van betaalcontant, maak er nou van ontvangcontant. Want hoeveel van deze mensen die allemaal contant willen betalen. lopen eerst naar de pinautomaat. want daar wordt hun uh, pensioenautomaat dus op gestort. of een toeslagen. En dan pinnen ze het uit de muur. en dan willen ze contant betalen. En dat, ja, dat denk ik, ja. Dat ja, is dan beter nog steeds content. beter dan wat uh, dan niet doen, denk ik omdat je zo de supermarkten ervan op de hoogte houdt en de bedrijven. Dat er een wens is voor contante betaling. Ik was laatst ook weer ergens. Wilde ik betalen? Oh ja, de keukenhof. Uh, ja, ja, we accepteren geen contant geld. Alleen maar, uh, alleen maar digitaal. Uh, maar ja. dat le levert dus het probleem dat mensen die zwart werken bijvoorbeeld, die kunnen niet meer naar de keukenhof toe. Uh, nee. Uh, ja, en, ja, goed, uh, kijk, zo'n keukenhof... Uh, als jij contant geld accepteert, word jij bijvoorbeeld door een bank op een ander risicoprofiel ingeschat. En dan zeggen ze, ja, dan moet u, moet u per afstorting een bepaald bedrag betalen ten eerste. Ja. Uh, en je verzekering die wordt hoger, want het risico op diefstal vergroot. Nou, en allemaal dat soort dingen. En dan denkt zo'n keukenhof, ja, iedereen heeft toch een pinpas, weet je wel. Die denken daar dan niet eens over na. Want het heeft voor hun, de bank pusht dat in zo'n beweging, dat het, ja, allemaal maar digitaal, Het is toch makkelijk. Ja, Ik denk dat het ook nog wel uh, meetelt dat uh, het lastig is om content geld zuiver te houden met, uh, met je uh, gewone personeel. Er wordt natuurlijk gesjoemeld met uh, contant. Ja. Er kan veel meer gesjoemeld worden met contant ja. geld door het eigen personeel ook. En daar willen ze ook vanaf zijn. Dus Ik, ik begrijp dat wel dat het handig is. En, en in de normale wereld zou het ook handig zijn om het allemaal digitaal te doen. Maar we leven niet in een, in een normale wereld. Want uh, ja, als alles digitaal is. Dan is het heel censureerbaar. Ja. ja, het heeft ook een risico. Dat is zo. Maar dan denk ik van. Ga gewoon met z'n allen uh, crypto geld gebruiken. En dat is dan wel digitaal. Maar dan doe je echt iets. Nou, dan ga je ander geld gebruiken. Want het is niet eens geld. Het is schuldvaluta. Die inherent is aan geweld. En vrijheid. De euro. Aan de andere kant. Dat moet dan wel makkelijk gemaakt worden voor leken. Uh, want zelfs uh, dat ik dat geld doneerde aan dat ene huis of zo, mm -hmm. dus dat ging mis omdat, je, omdat ik dan blijkbaar weer bij een van de sites niet had aangemeld, terwijl ik gewoon Doge coins uh, had gekocht en dus ja. gewoon jou had het geld was zelf, maar je hebt het niet ontvangen. Nee, ik heb het wel ontvangen. Ik heb het. Oh, ja, nee, oh. ik heb het. Doge coins heb ik ontvangen. En jij oh. krijgt nog e-gelden hey, dus terug, maar ik heb nog, ik, je nee, moet joh. je e-geldenadres nog doen. Uh, nee. Doe, doe dus geef dat ook uit aan het huis. Geef niks Oké. Okay. Ja, nee, dan is het helemaal... een echte donatie. Oké. Okay. Ja, uit het hart. Maar Top. dat was dus... Toen ik dat hoorde, dat ik bij een van de site moest gaan aanmelden... dacht ik ook van ja... Fuck, dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk... als uh, alleen maar een QR-code even voor het... Uh... Nee, maar... Maar ook in dat opzicht moet je dus een netwerk opbouwen met mensen die Dogecoin hebben. En dan kun je het gewoon contant op iedere hoek van de straat kun je het kopen. Maar dan moet je daar wel als samenleving naartoe werken dat je dus ja. die omslag gaat maken. Ja, en het is in de basis zou het ook gewoon goedkoper moeten zijn dan normaal geld. En ik merk toch wel voor die transacties dat je daar toch nog wel het nodig voor betaalt. Ja, maar... Uh, ook in de euro zitten er heel veel kosten... maar die zijn verborgen. Bijvoorbeeld die oorlog in de Oekraïne... is een van de kosten van de euro. weet je wel? En uh, dat jij die niet persoonlijk betaalt... omdat het via een omweg... ergens anders terechtkomt... betekent niet dat die kosten er niet zijn. Ik betaal liever zelf mijn eigen kosten... die aan mij toe te rekenen zijn... dan dat, ik, dat mijn voorhouden wordt van... nee, dit is gratis. Nee, het is niet gratis. Er zitten... Er maar er wordt kosten. Gesocialiseerd. Ja, dus... Als je lagere transactiekosten wil, dan kun je beter dash of uh, bitcoin cash gebruiken. Ook is ook heel goedkoop. Wat mij trouwens oh. opvalt, is dat het niet eens zo is dat, uh, dat men alleen maar overstapt van contant geld naar uh, bankpasjes. Maar zelfs het bankpasje is nou voorbij gestreven door het telefoonbetalen. En mm -hmm. uh, dat zie ik ook dat heel veel uh, ja, jongere mensen, die vinden dat gewoon makkelijker. Ik heb gewoon mijn telefoon bij me, staat alles op. Ik betaal gewoon overal met die telefoon. Uh, en dan is het eigenlijk nog meer ge ge gecheckt, natuurlijk. Want dat is helemaal. Uh, ja, dat is helemaal. Er zit nog online ook. Je bandpasje zit nog niet eens online. Hè. Ja. Totdat je telefoon kwijt bent <laughs> of gehad is. Ja, maar dan kun je het ja. er niet in, want er zit op een facial recognition of iets, okay, weet okay. je wel. Ja, uh, Maar uh, ik had nog geen bericht liggen. Dat was het laatste bericht tevens. Het um... mooi uit, want ik ben aan mijn laatste kippenvleugel bezig. Oké. Okay. Oh, daar ben ik nog mee bezig. Laatste Wat? kippenvleugel. Ben hey, je daar met de hele uitzending al mee bezig met die kipvleugels? Ja, ik had er bijna een kilo gekocht vandaag. Dus ik ben <lacht> dan de hele dag aan het knabbelen. Uh, heb je met Deutsche Coin betaald? <lacht> nee, maar ik heb wel Litecoins verkocht om ze te kunnen kopen. <lacht> Oké. Okay. Of Bitcoin Cash eigenlijk, moet ik zeggen. Maar uh, jonge vleermuizen accepteren de realiteit van de klimaatverandering uh, voordat de oudere generaties dat doen. Om natuurlijk door de vleermuizen scholen. Ja. Daar leren ze op de vleermuizenschool, denk ik. Ja. Zal ik het even voorlezen? Ja, voor wie is deze? Dit komt van newscientist.com. Ik <laughs> weet niet wie het gedeeld nee, heeft. Nee, ja, dat bedoel ik wie het gedeeld heeft. Ik heb het gedeelte, ik oh. gedeeld. Ja. Uh, het gaat hierbij het is om... wel uit 2020, hoor, dit artikel. Ja, ik volg ik zo'n site die, die een heleboel van dit soort uh, science, climate science, uh, maar Ik dat oude vleermuizen, die... Uh, ja, die uh, die, dat zijn climate deniers. Climate change deniers zijn het uh, vergeleken mm -hmm. bij jongeren. Dat wordt ook zo gebracht als accept the reality of climate change before older generations. Uh, this, uh, oh, wacht even, Lucas. Other. Lucas It is the, uh, uh, ja. mute. Het <laughs> is de realiteit. De, uh, dus die, die jongeren die zijn, staan meer in de realiteit dan de oudere uh, vleerbuis. En wat ik ook heel mooi vond... Zijn, er waren ook allemaal wat oudere berichten natuurlijk... maar er was dat koeienwinden... die zorgden voor global warming. Hè? Dat was bekend methaan. Dat was, was een en gas. Daar kreeg je global warming van. Maar er was voor, ook, ook een bericht... dat scheten, van baby die zouden weer tegen global warming. Die zouden ons kunnen redden van global warming. <laughs> ja. oh, dat, was. dat was ook in 2015. Ik denk ik, ja, het is wel mooi, mooi... dat al die, al die onzin... Uh, bij elkaar... ja... Uh, yeah. Beharkt wordt door wetenschappers. Uh, ik zag er daar ook weer eentje voorbij komen. Wat was dat nou ook? Uh, ik weet ook niet wat voor, wat voor uh, datum daarop zit hoor. Daar stond er weer niet bij. Dat stond één dag geleden maar. How climate change is hitting vulnerable Indonesian transsex workers. er staat in de Independent. Alle woorden staan erin. Ja, dat is gewoon een bullshit bingo. Want je, je krijgt waarschijnlijk uh, overal subsidie van, dat uh -uh. Hebben jullie Climate the Movie ook besproken? Ja, nee, ik heb uh, was... het wel gezien, maar niet besproken. Maar. Oh, oh. En dat was ja, vorige week. Uh, het is, het is, ik vond het wel een, uh, een goede. En het is ook zo dat. Er wordt natuurlijk links en rechts gecensureerd. Maar dan dat zijn er ook van die gerenommeerde climate professors, Michael A. Mann bijvoorbeeld, die dan tweet. Uh, als we 100.000 mensen met elkaar. kunnen we dit ding wel geband krijgen. <laughs> of als we uh, van als content krijgen. En dat wordt dan weer geretweet met van. Nou, dat is lekker uh, scientific. Dit, uh. en, mm -hmm. en die lui laten zich zo in de kamer in de kijker kijken. Dat ze gewoon totaal niks om, om science geven of zo. Dus gewoon censuur en onderdrukken van de andere meningen. Maar zo werkt het wel op uh, heel veel sociale media. Die hebben groepjes, uh, NCTV medewerkers, ja. noem ik ze altijd maar. En die gaan met z'n vijftigen tegelijk binnen één minuut allemaal dezelfde post flaggen. En dan wordt het gewoon negen nou, van de tien keer triggert dat de, het algoritme en dan wordt het gewoon automatisch ook verwijderd. Of dan krijg, ik heb ook al een keer een ban gehad. Wat zei ik nou ook alweer? Iets van, uh, ik hoop voor alle ambtenaren dat ze aan meer krediet komen te overlijden. Want dan weten ze niet waar ze aan meewerken. Zoiets had ik ervan gemaakt. En dat was dan ook ineens hate speech. Ja, wat je wel ziet is uh, met die bijvoorbeeld op uh, X of Twitter. Twitter gewoon dus. Uh, dat die community notes. Uh, dat er gewoon een aantal mensen zijn. Uh, waar dat gewoon echt bijna direct ook eronder komt. En dan ook met hele feitelijke weerleggingen. Waarbij ik gewoon het, het ambtenaren, de ambtenaren er doorheen ruik. En dan vermoed ik ook gewoon dat de AIVD of zo op dat soort gasten wordt gezet. Van bij ja, zeker. kijken of je wat kan weerleggen liggen. En dat verschijnt dan in community notes. Ja, dat moet je dan vervolgens gaan beoordelen. Maar ik zie daar wel echt een, een georganiseerde overheidsstructuur achter. die daar uh, Op die mm -hmm. mensen zit bijvoorbeeld rapper Kafka of zo. Ja, die heeft ja. een, binnen een minuut heeft hij een community note op zijn... Ja, oh, ik had het bij Facebook ook een berichtje over dat die Bloemenstein. Oh, wie was het ook weer? Die, die verslaggeefster die. Ja, uh, ja, Gearresteerd was en door de politie drie, jaar, drie uur ondervraagd werd na een tweet. Mm -hmm. Een tweet over een blanke man die in elkaar geslagen werd. En, oh. die, en die werd drie uur lang uh, door de politie ondervraagd. En ik postte dat bericht. En boom! Ik kreeg gelijk van Facebook: ja, heet veel content. Dus ik bezwaar aangetekend en dan krijg je... drie dagen later van... Uh, ja, bekeken, maar het is inderdaad... Uh, oké. Okay. En dan denk ik wel eens van... ja, maar hebben jullie nou ook degene... die dat, aange, die dat aangemeld hebben gelogd? Hè, maar van die, die, want die moet je ook gelijk... dan uh, nul... Uh, credit, credit, uh, uh, credit geven. geven, ja. Maar, maar dat misschien maken die denk wel steeds andere... accounts aan, dat kan natuurlijk ook. Dat was toen ook het, met het uh, interview... van... Uh, hoe heet die? Roos, oh, yeah. Brian Roos... volgens mij, van... Uh... Brian Roy. London, nee, London Real die man van London Real die had uh, David Icke geïnterviewd en het was onmogelijk om die link op Facebook te delen, en als je die wel deelde, dan werd meteen je account ook voor 24 uur, uh, kreeg je ook een, een, een vlaggetje van Facebook terwijl dat het gewoon, ze wisten niet wat daar besprek, besproken werd in dat interview want dat werd op dat moment in première gegaan, weet je wel <laughs> Dus ik kon helemaal niet vaststellen of het wel of niet hate speech was. Dus ze wisten niet wat hij zou gaan ja, zeggen. Dat ook wel door de mand heen, ja. Ja, het was... Uh, ja, die ja was maar ik denk, dat, ik denk dat dat soort luid ook wel heel snel hele bergen nieuwe accounts aanmaken. Uh, zeker die, uh, die uh, wat noemen die ook weer, NSC of zo? Die, uh, die, uh, NCTV. NCTV-gasten, die hebben natuurlijk software gewoon om in, in no time... Uh, Desnoods met AI gewoon uh, een nieuw profiel de lucht in te knallen. Ja, als, als een oude gedisabled. En dan weer ook wel community notes onder te gaan hangen. Ik ben nou sinds kort geblokt door oma's wappiehoekje. Dat is een Twitter-account. <laughs> en daar ging ik elke keer. Uh, als je daar dan het woord. Uh, uh, uh, uh, wat, wat is het weer? Uh, uh, Experimentele Gentherapie. Dan kreeg je er meteen vier aan je broek die daar allemaal. Oh, alleen de grootste Wappies noemen het nu nog steeds experimentele gentherapie. Oh ja, heb ik ook ja. En um, op oh. uh, welke site is dat? Nee, op Twitter. Oké, okay. even x, kijken. X zei dat tegenwoordig. X, ja, ja. En uh, oma. Wappie, account? Wappiehoekje heet het volgens mij. Hmm. En. Um, uh, ik vond het altijd wel leuk als ik dan wakker werd. En dacht ik, nou, ik zal mijn ontbijt even beginnen met zo'n met een paar bullshit berichten. Maar dan had je. Ik had op een gegeven moment ook echt het idee van die mensen die zitten gewoon bij elkaar op kantoor. Die, die zaten op een gegeven moment. Uh, uh, ik, ik, ik, ik, er was een opmerking tussendoor dat ik echt denk, nou, die mensen die zitten gewoon naast elkaar te twitteren. Dus, nou ja, goed, in ieder geval. Uh, wow. ik, ik denk dat er zeker. En dat is volgens mij ook al uit de wo verzoeken zo gebleken, dat er heel actief. Uh, beleid op wordt gevoerd, dat ze daar echt inderdaad tientallen accounts aanleiden. Die ambtenaren leiden. hebben toch niks te doen. Hè? Dus, eh, ja, dat is, dat... dat is gewoon hun beroep. is gewoon hun beroep. Ja, ik word ervoor betaald, dus ik doe het maar. Ja, het kan ook zijn dat ze gewoon echt van een ministerie uh, worden geplukt omdat ze daar toch een beetje rondhangen en niks doen en alleen maar zitten de patiënts op de computer van, uh, jongen, ik heb hier nog wat voor je. Ja, ik denk dat het echt een, <laughs> een, een dienst is. Een, een, een, oh, die worden daar zo op aangenomen, social media content, uh, moderator of zo. En, uh, uh, uh, ja, dat was het ook. Tijd geleden nog een facture openbaar. En ook uitgelicht op Twitter. Uh, ja. Bij een ministerie. Volgens mij Biza. Ja. Heb je maar een ja. gevonden wappiehoekje. Ik, had, ik ben uiteindelijk geblokt. Omdat ik zei. Goh wat vervelend voor je. Ik hoop dat je gevoelens het aankunnen. En na, na die opmerking werd ik geblokt. <laughs> <laughs> Volgens mij, ik, ik, ik krijg ook een paar van die gasten op mijn nek die daar die dat precies datzelfde zinnetje zeiden van oh, intelligent therapy, blah, blah. en toen begon ik een beetje met ze te debatteren ik had vrij snel door dat, dat ze geen serieuze discussie wilden toen nee. heb ik ze zelf geblokt ik heb waarom blijf soort... je liegen waarom blijf je liegen Krijgen, want ik, ik, ik, ja. liegen is afhankelijk van de interpretatie van de feiten zei je ja. Ik, uh, want ik heb toch heel de dag niks te doen dus ik ging daar inderdaad uh, lekker in mee en, ja want je ziet toch dat we nu met vier mensen jouw tegendeel bewijzen wat, wat ja, anonieme, vier, twit, anonieme ja, accounts, jouw, vier, jouw vier accounts ja <laughs> en die heten dan HHGN-therapie en dokter uh, dit en dan denk ik joh flikker op joh okay, ik ben een keer ergens vanaf geflikkerd omdat ik iemand die, die, die was ook helemaal woke en zo. En er liep iemand te janken, om alles wat ik zei. Ik weet niet meer wat het was. Oh ja, het ging over economisch. economisch. En, dat, en die ene was dus heel links. Dus zei ik: had ik gewoon alleen maar de link gepost van, de, van de RIA. Van ja, dus dat... ja, geestelijke hulp. Oh, <laughs> toen werd ik eraf gegooid voor hate speech. <laughs> dat is goed bedoeld, zeg je dat? Dat is goed bedoeld. Ja, dat is goed bedoeld. Zeg, misschien kun je daar wel. Uh, maar daar gaat het in Schotland dus wel naartoe, hè? En dan word je ja, uh, dus uh, gewoon uh. inderdaad. Uh, ja. Maar het is niet alleen in Schotland, het is ook uh, als je wat zegt. En uh, Het wordt wel gezegd dat het een manier om Twitter aan te gaan pakken, selectief. Uh, uh, er is iets door een schot gelezen. Wat als kwetsend kan worden ervaren door een schot. Dus uh, de Schotse ja. overheid kan de hele wereld uh, ja, ja. regeren hierbij. Uh. Ja, dat is toch ook met die uh, New York-bill en zo. Dan moet je bewijzen dat het geen New Yorker is. Oftewel, je moet. Uh, en hetzelfde met, nou, uh, met die ronde cent is volgens mij in Florida. Die gaat nou uh, jongeren ja. beschermen. Ja, dat betekent dus ook dat iedereen zijn paspoort moet laten zien. Want be bewijs maar dat jij geen jongere bent. Weet je wel? Iedereen is min 18 tot jij het tegendeel bewijst. Dus uh, ja. ja. Ja, die heeft wel meer van die dingen die hij die is gaan doen, die, uh, ja, die niet bepaald vrijheidslievend zijn. Er was, nogal, er was nog iets. Uh, en dat is dan allemaal van, ja, we gaan dit en dat verbieden of zo. Of we gaan uh, ja, beschermen, ze moeten de jongeren groot beschermen. Groot pronouns verbieden of zo. Of, uh, maar dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook niet de manier. Nee. nee, precies. Ze hadden nou ook nog in een staat of in een stad, stil, hoe zeg je dat, county, dat uh, Louisiana volgens mij, dat wat de wef. En de, uh, uh, uh, de World, He World ja. Trade Organization, wat die ook zouden bepalen. World, zou altijd... World Health Organization, geloof ik. Oh ja. Wef ja wat, de, de, wat die ook aan content naar buiten zou brengen, hun wetgeving zou daar altijd boven blijven staan, hadden ze nou doorgevoerd. Okay. Dus uh, ja, op zich zijn dat wel uh, ja, binnen het rechtssysteem mogelijkheden om, uh, om eronder uit te komen. En gewoon zeggen, ja, Ik denk nou, dat dit soort dingen die zijn altijd heel makkelijk om te draaien op een of andere manier. Uh, en, en ook afhankelijk van wie dat er op dat moment aan de macht is. Ja. Weet je wel? Want ja, als ze zeggen, ja, nee, want wij willen dit toch. Wij willen toch. We gaan ons toch niet buiten de maatschappij, buiten de wereld plaatsen. Als iedereen vaccins geeft, dan doen wij dat toch ook? Weet je wel? Dus ja. Nou, ja, dat is al het is al vaker gebeurd dat er zo'n zo wet. Nou ja, dat is net zo'n verhaal als met zo'n muur bijvoorbeeld. Van nou ah, we gaan een muur neerzetten tegen immigranten en dan dan, uh, ja, dan kunnen mensen die illegalen niet binnenkomen. Hier. Dan binnen no time is het veranderd in van uh, ja, je kan dat land niet meer uit. Ja, maar ik wil weg. Nee, dat kan niet. je uh, staat een muur voor je neus. Yeah, yeah. En uh, dat, dat soort dingen die hebben altijd een neiging om. om uh, en, en wat dat betreft denk ik dat die LGBT'ers... die krijgen ook een deksel op hun neus een keer. Dat, komt, dat soort dingen komen altijd als karma op je terugzetten. Dit, ja, die worden allemaal ondrukbaar. Dus dat is de karma. Oh ja. Maar dat zegt uh, die Adam Curry ook altijd. Dat die, als je de media hebt geprobeerd te gebruiken... om je, om je tegenstanders te, uh, te raken... dan komt dat altijd als een boomerang vroeg of later op je terug. Uh. Ja, en ik, uh, ik was ook in de auto uh, vanavond aan het luisteren... niet naar de meest recente No Agenda, maar die No Agenda ervoor... En daar bleek dus ook dat ze ook... Uh, uit die hele lange rij van LGBT... dat ze daar uh, dus... Uh, even een groep uit hebben gehaald... waarbij de homoseksuele mannen... En, en homoseksuele vrouwen... even helemaal niet meer genoemd worden. Ja. Transgender man en transgender woman of zoiets. Eigenlijk was het allemaal trans, geloof ik, hè? Zoiets was het, geloof ik. Ja, maar echt gewoon bizar en... Boem. Ja, en ook nog iets... Uh, in die nieuwe wet van Schotland staat dus ook geen man en vrouw in. Hè? Dat is alleen nee. maar op. Uh, op nee, het enige gender. wat een ik beschermd is, is vrouwen. Hè? Dat kan ook niet, want je kan niet definiëren wat, wat een vrouw is. Al, hè? Ja, ja. En dat is eigenlijk ook niet voor. wat er met het feminisme gebeurt. Dus dat, dat die hebben eigenlijk ook eerst de overheid ingeroepen om hun te beschermen. En uh, naar woorden te trekken. En die krijgen, nou wat je met J.K. Rowling ziet, krijgen je eigenlijk ook een deksel op een neus. En datzelfde ja, ja. gaat ook gebeuren met die groepen die haar nu met, uh, om de oren slaan. Met uh, van alles en nog wat. Die, die ja, zijn later ook weer de shark, denk ik. ja Maar het lijkt nu toch wel dat J.K. Rowling uh, wel echt uh, een groot aantal mensen achter zich heeft. In de zin van dat ze er niet door gecanceld zal worden. Want er zijn ook heel veel mensen wel met haar eens. Ja, want de Schotse politie had al gezegd tegen de Schotse politie van, arresteer me maar. En toen hadden ze gezegd van, nou, zij stond niet op de lijst. En zij ze natuurlijk ook wel in dat dat een groot probleem gaat worden als ze die gaan pakken. Maar er zijn natuurlijk minder bekende mensen die wel de sjaak zijn. Eigenlijk moet ze een Harriette Potter boek uitbrengen hier. Dat lijkt me nou leuk. Allemaal van die gender-confused tovenaars dat ze dan zeggen, Simsalabim, je penis glipt naar binnenin. Je bent nu een dan... zeemer meer. Mee. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Nee, maar goed jongens. Uh... Dat is misschien wel iets leuks ja? voor mij, als ik nou toch geen ja. nieuwe berichten meer op mijn blog uh, schulden.nl Dan staat er een hele lab tekst, uh, afgelopen week weer een aantal nieuwe verhalen. Maar als ik nou mijn tijd ergens anders ga beginnen, dan ga ik misschien wel zo'n boek uh, schrijven. Lijkt me wel dat. Uh -uh. Over... Harriette Potter. Vlucht naar Lieberland. Nee, dat is. Die heb ik, bij deze heb ik die afgesloten met mijn laatste verhaal. Oké. Okay. Want, uh, korte samenvatting: Lieberland is wat dat betreft in dezelfde richting aan het bewegen als Bitcoin. En heeft met vrijheid niets meer te maken oh, okay. in mijn realiteit. Ik wil weten hoe het zit, ga naar schulden.nl. Ja, SG aan het begin. Ja, ja. Goed, ja, dan, uh, we zijn er al berichten heen. En, uh, zal ik het gewoon afsluiten? Goed. Wat mij betreft. 10 ja. uur, mooie tijd. Ja. Ja, ja, ja. Hartstikke idee, we ja, wezen. Hartstikke idee. <laughs> en goed, uh, beste mensen, dan uh, wil ik u allen hartelijk danken voor het luisteren. En uiteraard ook de deelnemers uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. En als het goed is, dan met Tom Lamon. Dat moeten we dan even, oh, ja. met hem even overleggen. Lijkt me leuk, ja. En dus dan ook. Ja? Ja, het is nieuw om af te zeiken het is geen afzeik tv en hij hoeft zich niet te verdedigen voor dingetjes maar gewoon een open discussie over de toekomst van bitcoin, ja. zoiets ja. dus ik, uh, ik weet dan nog niet welke dag het gaat worden dat uh, ja. we dan nog even uh, de datumprikken er voorbij halen, ja. dus uh, hou even ook de telegram groep in de gaten daar post ik het uh, op zodra ik weet welke datum dat wordt ja. dus Zo. ik zou zeggen beste mensen toedeledoki en uh, tot volgende week Dankjewel, man, Ik ga op ja. hangen. Doei ja. oh, doei. Ja, ik ga op. Ik ga hem En Josje hangt op. Volgende week is er. Ja. Doei do. doei. Do. Nou, ik denk dat de eindzoek nu wel voorbij is. Oké. Wat een idee. En dan sluit ik hem officieel af. Doei. Mm -hmm.